Ja, maar, ja, maar, ja, maar, maar, waarom is dit allemaal mogelijk? Mind control, the corruption of your thoughts, destruction of your soul. Don't let them hold your mind. They wanna control mankind. You can take it. It's like a bank. rolling intention is to exploit the earth. You can take hey. that to the bank. And you trust in their deceit. Your mind causes your defeat, and so you become an invention. Het is Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. <middels> ah, we normaal, man. Dat acht Het ja, is normaal, man. Dat is de. Ja. Lekker zelf, normaal. Mijn is <middels> zo. of your zo. Live. Het is donderdag 3 oktober 2013 en dit is de 16e uitzending van Net Niet Live. En Joost, we hebben weer een uh, volle show, kan ik je zeggen. En ik heb iets gevonden wat jij nog niet gehoord hebt, denk ik. En ik heb het genoemd Breaking Belgisch Nieuws. Breaking Belgisch Nieuws? Breaking Belgisch Nieuws. Ik heb namelijk wel de, de, de nieuwsfeiten uiteraard uit België een beetje bekeken. Maar ik vond het net zoals vorige week wat gezapig en. Uh... Ja, tot aan, uh, ik hoorde het net op het 6 uur journaal, van de NOS is het. Nou, ik begrijp wat wel op België, de VTN hadden ja. ze niet wat ik nou dacht van dat is... Nou, we hadden het uh, vorige week over, of die week ervoor, over Belgacom. Voor het is twee weken gelegen, dus, of uh, ja. afluisteren? en toen hadden ze het erover dat het waarschijnlijk de NRC was, hmm? dat verhaal. Dat door die uh, ingewikkelde methodes waarmee mee te delen en weet ik allemaal wat, en ingewikkelde programma's die moesten wel van de NRC afkomen. Ja, die, die, die uh, virussen en bla bla, bla en die moesten wel van de NRC afkomen. Uh, dat verhaal. Maar nou is bekend geworden die... Uh... Ja. Ja, net uh, vandaag. Net. Dit is echt breaking. Dit is fest van de pers. En uh, onze Vlaamse vrienden gaan dit waarschijnlijk als eerste bij ons horen. Ik gooi hem er gewoon in. Vlaamse vrienden, denk zelf het Vlaamse clipje erbij, want we gaan niet openen met uh, een nee. goede doel. Nee. Naar België nu. Spionagezaak bij de telefoonmaatschappij Belgacom lijkt veel groter dan gedacht. De Britse inlichtingendienst, die erachter zit, was volgens bronnen van de NOS niet alleen geïnteresseerd in telefoonverkeer naar het Midden-Oosten, maar luisterde ook internationale organisaties in Brussel af: zoals de NAVO, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Brussel, stad van de kantoorkolossen van de NAVO, de Europese Unie en tal van andere internationale instellingen. Bijna allemaal ja, maken ze gebruik van allemaal de diensten van het grootste telecombedrijf van België, Belgacom. En juist dat bedrijf werd gehackt, maakte nou, het bedrijf vorige maand bekend. Aanvankelijk werd gedacht dat de hackers vooral geïnteresseerd waren in het telefoonverkeer naar Afrika en het Midden-Oosten. Maar de kraak bij Belgacom blijkt veel omvangrijker. Doen we een Ask Joost. Wat denk jij... Wat het omvangrijker is dan... Wat, wat het uiteindelijk het doel is... van de, van de Britse geheime die ja. is om... Uh, even denken... En waarom zouden ze Belgen komen afluisteren... want het is uiteraard... ik hoop... om het, het, het Vlaams Verzet tegen de Walen uh, te steunen. Uh. Verschillende bronnen melden... dat de aanval werd geleid vanuit Cheltenham... vanuit het hoofdkwartier... van de Britse geheime dienst GCHQ... onder de naam Operation Socialist... Eind 2011 richtte een team ja. zich op het hart van het netwerk van Belgacom. Het was geen klassieke kraak, maar liep via zogenaamde named pipes in het Belgacom-netwerk. Een zeer geavanceerde technologie die nauwelijks sporen achterlaat. Nadat het netwerk was gekraakt, hadden de Britten bijna onbeperkt toegang tot het Belgacom-netwerk. Aparte teams gingen vanuit Groot-Brittannië vervolgens op zoek naar specifieke informatie en konden telefoontaps zetten bij alle grote klanten van Belgacom. De NAVO, het Europees Parlement, Europese Commissie, SWIFT. Het hoofddoel, afluisteren van telefoons. Wie ze precies hebben afgeluisterd, dat is onduidelijk en misschien ook wel moeilijk te traceren... omdat veel gegevens zijn gewist ondertussen. Waarom? Wel is duidelijk dat de Britten ruim een jaar hier in de Europese wijk van Brussel sms'jes konden lezen. Ja. gegevens konden inzien en konden meeluisteren met een groot deel van de telefoongesprekken die hier worden gevoerd. De servers van alle 60 EU-instellingen worden tot op dit moment onderzocht en schoongemaakt. De NAVO, de EU. Ja, heel bizar. Maar ik vind het vreemd wat hij zei op een gegeven moment. Die zegt van. Er zijn op een heel rijtje namen die, die, die afgeluisterd zijn. Ja. En dan zegt hij. Ja, daarna kunnen ja, we. Dan weet hij niet wie, wie er afgeluisterd is, want er zijn delen gewist. Maar wie heeft het dan gewist? Ik neem aan dat ze het niet hebben gevonden op de service van de Britse geheime inlichtingenist. Ja. Dus ze hebben het in hun eigen computersysteem teruggevonden. Ja. En daar zijn ze toch alleen zelf de baas over als ze het wisten. He? Ja, dit is een beetje, het komt net binnen 6 ja, uur. Waar? Net voor de show, zeg maar. Dus meer nieuws zullen we waarschijnlijk in de komende dagen hierover ontvangen. Of niet. Maar uh, wel een leuke opening. Ja, en uh, ook, ook interessant om een keer een, een, een afluister iets te hebben waar de NSA niet achter zit. Ja, en hij heeft trouwens ook nog even, we hadden vandaag een klein berichtje gelezen. Over sneudertje. Snowdrop. De Snowdrop. Uh, je had de, de vorige directeur van de NSA. dat is uh, meneer John Hayden. En die heeft in een uh, interview, heeft hij laten vallen. Uh, toen werd hem iets over lijsten gevaren, over list. En toen kwamen ze op Snowden. En zei hij, well, Snowden is not on that list. But he is on some other list. Ha <laughs> uh ha. -huh. We ja. zijn ja, algemeen uitgaan op een killlist, weet je wel? Ja, een lijst met acteurs. En toen we het een grapje is. Ja. En dat soort mensen, dat weet jij ook niet. Maak er geen grapjes. Als je de ex-directeur van de NSE maakt geen grapjes. Die zegt niet in een openbaar interview iets wat hij als grapje doet. Nee. Dit soort opmerkingen zijn. Ik weet niet waar naartoe, maar dit is weer een aanleiding. Ik denk dat we binnenkort weer een eindje sneuvelen in de show hebben in de komende weken. Ja, want het is stil daar. Ja, ja het is stil. En, en ze zijn, Dit is weer een voorbereiding naar. Nou. Ja, ze zijn natuurlijk allerlei andere afleidingen. In nou, is Amerika op het moment sowieso stil hè? Ja, heel stil. De... Ja, het is heel stil. Ja, ja het is de... en niet alleen Amerika, ook in Nederland. in stille gebieden. Maar zullen we even onze nieuwe Amerika-jingle erin gooien dan? Dat lijkt me een heel fucking goede Goeie zet. America, America, America. Zo'n jingle kan alles geïnveerd <tie> Zo'n jingle kan geen onderwerp stuk. maar die terroristen die hebben nou even een... Uh, ja, nee, die terroristen trouwens niet. Ik wou zeggen, die hebben geluk, want uh, op het moment komen ze niet zo hard. Maar Amerika is in een shutdown, Mick. Ja, ik hoorde het. Amerika is dicht. Ja, wanneer begon het? Maandag? Het is maandag begonnen. Uh, en ik heb dit onderwerp aan jou overgelaten. Ik heb, een dus, beetje ik even... heb dus ik heb gehoord dat ze uh, shutdown zijn en ik heb gehoord dat er een uh, Amerikaans kerkhof in uh, Limburg dicht is. In Margraat. Margraat is gesloten. Dat is mijn informatie. Uh, het verhaal in het kort, ik zal het even inleiden... ...is uh, de, de, de, in het congres, het Amerikaans congres... ...daar zitten de, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... ...die vormen samen het congres... Mm -hmm. ...en in de Senaat heeft de Republikeinen de meerderheid... ...of nee, of andersom, dat moet ik even gewoon niet... ...en de ene hebben de Republikeinen de meerderheid... ...en de andere hebben de Democraten de meerderheid... ...en die moeten samen tot wetgeving komen... ...en een van die wetgeving onderdelen is... Het, uh, uh, ...een kostenplaatje maken van het geld dat vrijgemaakt moet worden... ...voor het komend jaar... ...om de Amerikaanse overheidsdiensten... ...in, uh, in de lucht te houden. <laughs> dus het geld is er wel, maar ze moeten wel een afspraakje maken. moeten het huis Een soort, afspraak... soort, soort prinsjesdag. Miljoenennota. Ja, alleen, al, alleen, alleen omdat ze een ander systeem hebben... ...is dit wat anders ingedeeld. Het congres moet samen... ...tot een, uh, uh, tot een kostenpost komen. Tot een bedrag wat uitgetrokken wordt... ...voor de overheidsdiensten. En zodra ze dat hebben gedaan... ...dan mag het naar Obama. En dan mag Obama er een krabbeltje onder zetten. Of niet... Ja, dan moet ik weer terug. Maar, maar nu hebben ze besloten, die republikeinen, die hebben gezegd: Van fuck you, want uh, het gaat om Obamacare. Ja. Dat, is de, de, de Dat is de nieuwe zorgwet. Ja, die is Afgelopen week is die in werking gegaan. Dus die wet is nou officieel. Maar in de weken daarvoor hebben de republikeinen geprobeerd om die wet uit te stellen naar 2014. Wat natuurlijk tactisch erg slim is. Ja. Want in 2014 beginnen zo'n beetje de verkiezingen weer. Ja. Voor, uh, voor, de, voor de president. En dan gaat zo'n wet er natuurlijk nooit meer doorkomen. Dus hebben we tijd proberen te winnen. En om dus te zeggen: van uh, we willen niet dat die wet, ze zeggen, we willen die wet uitstellen. En als jullie dat niet doen, dan tekenen wij geen begroting voor de overheid. <laughs> en dan, maar dat is heel leuk, maar dat betekent dus dat er godschuldig veel gezinnen in Amerika zitten. Want die mensen worden allemaal met verlof gestuurd, onbetaald. En die zitten thuis zonder, uh, zonder maar een cent te makken. Ik heb er een paar clipjes van. Is die de eerste part, Even een keer Dat is het NOS die even kort uitlegt hoe er wat aan de hand is. Zelfs in Nederland is dat te merken. Zo is de militaire Amerikaanse begraafplaats in Margaten gesloten. Zolang de onenigheid aanhoudt, blijft de begra begraafplaats in Limburg dicht. Zoals alle Amerikaanse opbaringen. instellingen in het buitenland. Madam President, this is a very sad day for our country. <laughs> Veel Amerikaanse overheidsdiensten gaan vandaag niet open. De geldkamer is dichtgedraaid. Zo'n 800.000 ambtenaren zitten thuis zonder salaris. Voor sommigen, een persoonlijke tragedie. We'll have to look into using our savings account. ...whatever is there, we'll have to look about maybe putting off our mortgage payment. Dus een vrouw die ze vertelt, als onmisbaar worden gezien. Wat? Dat is een vrouw die vertelt van, eh, joh, we krijgen nou geen inkomen meer. Dus we moeten waarschijnlijk onze, onze spaargeld op gaan vreten, we moeten eh, onze hypotheek gaan veranderen. Anders word je nou gewoon in Amerika uit je huis gedonderd, hè. als je een maand lang je hypotheek niet betaalt. Ja, dat, dat, is niet, schaak, hè? dat is niet zoals hier, daar ga je gewoon echt letterlijk... Dan ja. krijg je drie dagen nodig en dan moet je binnen drie dagen al je spullen uit het, van het tuinterrein af hebben. En dan ben je weg. Ja. Blijven wel draaien. Luchtverkeersleiders bijvoorbeeld blijven aan het werk. Ja, Zijfiers, voedselinspecteurs en ook militairen krijgen hun salaris. Ze ja, gotcha. zijn later dan normaal. Dus, geen Those of you in uniform blijven op on your normal duty status. The threats to our national security have not changed, and we moeten you to be ready for any contingency. Normaal gesproken verloopt het goedkeuren van een nieuwe begroting zonder al te grote problemen. Maar nu hadden de republikeinen de stemming voor de begroting gekoppeld aan de zorgwet van president Obama. Dat liep uit op een politieke padstelling. All the, all the Senate has to do with say yes and the government's funded tomorrow. Once again, we will not relitigate the healthcare debate or negotiate at the point of a gun. En nu de Amerikaanse politiek er dus niet in is geslaagd om het eens te worden over die begroting voor komend jaar, is er geen geld meer voor overheidsdiensten. En dus is de overheid dicht. President Obama ligt de schuld van de crisis bij de Republikeinen. En hoe langer de crisis duurt, hoe groter die schade zal zijn. Er wordt dus bijvoorbeeld geen vuilnis opgehaald. Echt niet? Nee. Nergens. In Amerika wordt op dit moment geen vuilnis opgehaald. Vuilnis is een overheid. We hadden het toch over, uh, Hoor ik hier niet in terug, misschien uh, wel, maar dat toch niet-essentiële overheidsdiensten gingen dicht. Niet vuilnis vuilnis ophalen is toch best wel essentieel? Daar. Ja, maar dat is niet essentieel genoeg. Wat, wat dus niet essentieel is, dat is uh, de oorlog in Afghanistan. Die is essentieel, die moet doorgaan. De Threats to our nation. Threats to our nation en de, de, de, de, de, de grenscontroles die gaan door. Ja, alle, alle, alle mannen in een weer gaan door. Maar die krijgen dan niet gelijk hun geld. Dus die moeten wel wachten nog een tijd op het geld. Als ze het dan krijgen, überhaupt nog. Dat is ook niet 100% zeker. Maar bijvoorbeeld je, je velders, dat het gaat gewoon... Eh, als het weken duurt, dus zoiets kan weken duren. En in 1995 is het al een keer eerder een shutdown geweest. Er zijn in totaal 18 shutdowns nou geweest in Amerika. Hoe lang was het in 1995 dan? 28 dagen. Echt al? 28 dagen. En het kost... Uh, dat dus komt dat straks nog terug. Hoeveel het kost? Ja, ik heb, ik heb dat, we, wel, dat heb ik ook gehoord. Dat komt we straks op, oh, terug. Ja, Te ja, lachelijk een Ja. Uh, uh, in 1,95, dus 38 dagen. En dan is 28 dagen ga je, word je naar huis gestuurd als je ambtenaar bent. En dan, uh, fuck het uh, geen geld. En we zien wel weer wanneer we hier weer oproepen. Het enige pluspuntje van die mensen is wel dat er een heleboel uh, lunchrestaurants... ...want die gaan natuurlijk ook fietsen. want het is niet alleen de, de, de ambtenaren die naar huis gaan... ...maar al die ambtenaren die vreten natuurlijk iedere dag hun ja. broodjes naar in Manhattan... ...en weet ik waar? in Washington. En donuts. In the donuts. En die bedrijven die hebben nou, dus als je nou ambtenaar bent... Dan mag je nou, dan heb je namelijk een speciale pas, een ambtenaalpas. En dan mag je naar de meeste restaurants, mag je toe en dan mag je een gratis hamburgertje halen, een gratis je, Want die steunen. Maar als je senator bent, dan krijg je taart in je bek. Dan moet je twee keer zoveel wil bedaan. Dat is wel, want ze zeggen dat senatoren de senator school. Oh, oh, oh, oh. Dan heb ik een volgende clipje van Obama? Die Obama heeft uiteraard hierop op, uh, op gereageerd. Dat is een toespraak van Obama. Dat is een vrij lange toespraak ik denk uh, dat je hem gewoon maar aan moet zetten. En dan kijken we wel waarover we komen. Dan kunnen we eventueel ook hem afkappen. Ja. Dit, dit, is, yeah. dit, is van een, dit is van maandag. Dus dat is nog vlak voor de uh, daadwerkelijke shutdown. En hier uh, waarschuwt Obama eigenlijk al een beetje over wat de gevolgen kunnen zijn van een shutdown. En dat hij er waarschijnlijk van gaat komen. Goedemiddag iedereen. everybody. Of all the responsibilities the Constitution endows to Congress, two should be fairly simple. Pass a budget and pay America's bills. But if the United States Congress does not fulfill its responsibility to pass a budget today, much of the United States government will be forced to shut down tomorrow. And I want to be very clear about what that <laughs> shutdown would mean, what will remain open And what will not. With regard to operations that will continue. If you're on social security, you will keep receiving your checks. If you're on Medicare, your doctor will still see you. <laughs> Everyone's wonderful. mail will still be delivered. And government operations related to national security or public safety. Is that the US mail will still be delivered? Maar yeah. dat is nou gewoon de US mail sinds een paar jaar een half publiek bedrijf dus dit is gewoon een, eigenlijk een cadeautje, wat, wat uit de eigen dood. Want de US mail staat officieel is geen... Ja, maar dat is toch ook niet heel erg essentieel, de, de post. Daar nee, dus zit ik niet elke dag op te wachten. Nee, maar gaat wel door. Wat? Gaat wel gewoon door, dus je krijgt gewoon de post. Ze krijgen gelukkig wel een post. Ze mogen nog steeds aan de maar, dokter. Ja, ze doen een beetje alsof het nou een goed iets is, maar dat is gewoon omdat een commercieel bedrijf is. Maar tot helemaal... nu toe hoor ik alleen maar goede dingen. We'll go on. Our troops will continue to serve with skill, honor and courage... Air traffic controllers, prison those. guards, those who are with border control, uh, border patrol will remain on their posts, Amerika but the their paychecks will be delayed until the government reopens. Of niet. NASA will shut down almost entirely. NASA? No, Nasa gaat zo goed als dicht. Nasa dicht. Uh, uh, sterker nog, Nasa is gesloten, zo goed als. Alleen de, de, de, het enige wat bij Nasa nog draait is het controlecentrum van de ISS. De en de astronauten zelf, die ook ambtenaren zijn. Nee, dan moet tegen die gasten zeggen, ja jongens, sorry, maar we komen 28 dagen of 30 dagen, dan hangen we er wat. maar al die satellieten, de kijkers niet om. Nee, want bijvoorbeeld Hubble, Hubble is ook een overheidsproject, en de Hubble draait dan wel rond, maakt ook nog gewoon zijn foto's, en dan zit niemand achter een beeldscherm om ze te controleren. Oftewel? De Hubbel of nou weer jou. Ja, ik ben aan een complotdenker, ik kan er niks aan doen. Dan hoor ik zoiets. En denk, je, ja, wat, wat mag de Hubble niet zien? Hubble ja, Hubbel ziet alles en niemand controleert wat de Hubble ziet. Ja, dat is. Oké, we gaan weer verder met ja. de, wat onze president te vertellen heeft. Control will remain open om de astronauten astronauts serving on the space station. I also want to be very clear about what would change. Oh jee. Office buildings would close. Paychecks would be delayed. Vital services that seniors en veterans, vrouwen en kinderen businesses, and our economy depend on, would be hamstrung. Business owners would see delays in raising capital, seeking infrastructure permits, or rebuilding after Hurricane Sandy. Veterans <laughs> sacrificed for their country, will find their support centers unstaffed. Tourists will find every one of America's national parks and monuments, from Yosemite to the Smithsonian to the Statue of Liberty, Immediately closed. Alles is dicht. Ja, yeah, of course. Als je dus toevallig net nou als Europeanen een reisje naar Amerika had gemaakt... ...en je wilde graag een keer in het, uh, het Statue of Liberty... Of, ...zonder begeleiding. ...zonder zo in museum. berg want alle officiële uh, toeristische dingen zijn dicht. Uh, het is echt voor een complot denken. Is dit echt... Joh, dus is, is, is dit, ja, dit is 100% geweldig. Ik zit me zelf uh, lijn als jou. Alles, alles is pot. Je, dus, je kan dus nu... Nu kunnen ze bij wijze van spreken... Kan er ...een of andere geheime dienst... Kan het hele Statue of Liberty vol plakken met explosieven? Onder mij, Kikken. Dus we kunnen binnenkort als die uh, shutdown over is, dan wat verwachten. The communities nee, and small businesses that rely on these national treasures for their livelihoods will be out of customers and out of luck. Out of luck. And in keeping uh, with uh, the broad ramifications of a shutdown, uh, I think it's important that everybody understand the federal government is America's largest employer. More than 2 million civilian workers and 1.4 miljoen active duty militaries served in all 50 states and all around the world. Ja. ja. Nou, als je zei, uh, hij gaat dan nog verder uitleggen hoe, hoe en wat. Uh, maar wat het dus kort op neerkomt is, alle overheid uh, dingen gaan dicht. Mm -hmm. En uh, je, je kunt niks meer in Amerika. Je, je paychecks worden niet niemand, meer verstuurd. Ja, wat ik hem ook hoorde zeggen. Hè? Is die, bijvoorbeeld die border patrol, de ja. grensbewaking. Weet je wel, die gaat door. Die gaat door en toen zijn bij Het enige wat veranderd is uh, een delay of your paycheck. Dus die gasten werken, maar krijg je niet betaald. Had jij het gedaan? Nee, maar dat vraagt hij van meer mensen. Want dan komt ze daar nog in een paar andere clips terug. Er zijn meer mensen die gewoon door moeten werken en die uh, de paycheck je niet... Dat uh, is gek. Maar hij zegt steeds, je paycheck will be delayed. Maar als je daadwerkelijk gaat opzoeken wat ik gedaan heb, dan staat er continuant ...will be delayed if you uh, uh, ...als het überhaupt betaald wordt. Dat in ieder interview wat ik nog lees, Shut up, slave. Er zijn namelijk in het verleden, er zijn uh, uh, in de geschiedenis van Amerika 18 shutdowns geweest. Waarvan een stuk of vijf, uh, net zoals nu, totale shutdowns waren. En andere waren gedeeltelijker. Dan is alleen het voedsel uh, uh, en health department dicht en weet je van wat. De eerste was in 1977 onder Johnson. En toen heeft, hebben, ja, dan hebben we nog een paar presidenten. De langste is dan in 1995 onder Nixon. Of onder, ja, eh, Clinton. onder, onder Clinton. Die duurde 28 dagen. En deze, ja, meestal duren ze gemiddeld gezien ze een dag of Vijf, vier, vijf, uh, okay. dan is het weer voorbij. Maar nou, nou heb ik ook een, uh, het clipje wat daaronder staat. Dat is uh, een clip van John Boener, en dat is de Republikeinse woordvoerder. En die legt even uit waarom uh, het heel belangrijk is dat ze dit gedaan hebben. Dus dit is een initiatief van de Republikeinse Partij. Die de hebben... Tea Party voornamelijk, toch? Ja, maar de Tea Party is. Repu... Ja, maar dat is, de, maar dat is voornamelijk. Het zijn de conservatiefste Republikeinen die dit doen. De, de gematigde republikeinen vinden het ook niks. Maar de conservatiefsten, en die kunnen het blokkeren. En dan gaan we dus van John Boehner, wat een hele uh, uh, extremistische republikein is, kan ik bijna zeggen. Mm -hmm. Die legt nou uit waarom het verantwoord is dat het congres uh, fit die uit het vechten is. Over de rug van uh, sowieso 800.000 mensen, maar eigenlijk in totaal uh, 2 miljoen mensen... die nou gewoon in totale onzekerheid zitten over of ze nog geld krijgen, wanneer ze geld krijgen... You know, at times like this, uh, the American people expect their leaders to, to come together and to try to find ways to resolve their differences. And the President uh, reiterated uh, one more time tonight that uh, he will not negotiate. Uh, we've got divided government. Democrats uh, control the White House and the Senate. Uh, Republicans uh, control the House. We sent four different proposals over to our Democrat colleagues in the Senate. They've rejected all of them. We hebben u gevraagd een nice conferentie te gaan. Om te zitten en te proberen onze verschillen te bespreken. Ze willen niet. Ze We hebben een mooie conversatie. Een light nice conversatie. Maar. At some point. moment moeten het proces. They don't uh, negotiate with terrorists. Ja, <laughs> yeah. nee, maar het is nou interessant wat je zegt. Uh, uh, wat hij dus zegt is. Uh, de, de, de, de, er is een wet aangenomen. Die wordt nou uitgevoerd. Dan willen die republikeinen nou achteraf willen ze die wet toch nog weer terugtrekken. Dan is het, lijkt mij, volledig, als je puur vanuit uh, matrix dingen kijkt, hmm. volledig terecht aan de regering zegt, ja, ah, fuck it, jongens, we hebben het al honderd keer besproken. Uiteindelijk is het er doorgekomen. Nou, gaat het gewoon een keer door. Maar dan zegt hij, they don't want to negotiate. We had, a, we had a good conversation, a polite conversation, but they, they still don't want to negotiate. Ja, yeah, dit is fucking gepland, jongen. Our founders gave us to work out. Uh, we have appointed companies on the house side to sit down and work with our Senate. Uh colleagues, it's time for them to appoint Uh all we're asking for here is a discussion and fairness for the American people under Obamacare. Uh I wish I President and my Democrat in the Senate would listen to the American people and sit down and have a serious discussion about resolving these differences. Can you guarantee there won't is op neerkomt, als je gaat to is Obama net zoals wij hier hebben, de ziektekostenverzekering, is dat iedereen verzekerd is. En dat is ook iedereen verzekerd tegen ziektekosten. Als je hier op straat dood neervalt, hoef je niet eerst na te kijken of je wel verzekerd bent en laat je je anders liggen. Je wordt altijd in het ziekenhuis geholpen. Ja. Uh, dat is nu dus in Amerika ook toegevoegd. Ja, maar, maar... maar de rijke Amerikanen, dat zijn de Tea Party gasten, die komen op... Hij, vast... zat er, hij zit er niet mee, hè? Hij klinkt, heb jij er een beelden bij gezien? Hij klinkt haast blij als hij het vertelt. Ja, nou, hij, hij stond een beetje triomfantelijk. Obama hetzelfde, hè? Hij stond een beetje triomfantelijk het zijn gewoon fucking uh, over, de van twee, over de rug van 2 miljoen mensen het is gewoon worden, fucking Tuurlijk, over de rug van 2 miljoen mensen fitty, uh, wordt een uh, wordt uitgespeeld ja maar dat niet alleen, ik denk dat we er zo straks als, als, nog op komen maar, uh, maar uh, die drie, het probleem uh, is dat die, dat die, dat die uh, conservatieve republikeinen dat zijn vaak de rijkeren en die zijn het er dus niet mee eens dat uh, dat de arme mensen die dus eigenlijk weinig geld hebben en weinig inleggen dat die dan geld opmaken aan dure medische kosten maar dat kun je dus weer verder trekken naar de armen. Dat zijn in Amerika op allemaal de zwarte. En de Latino's. En de Latino's. En dat die dus mee profiteren, zoals ze zeggen, van de kosten van, uh, mm. die, die zij moeten betalen. Je zou als rijken moeten betalen. En die arme, vieze, smerige, zwarte stinkers. Die, die worden maar steeds ziek en die uh, maken alles op, weet je wel. <laughs> en, en om dat uit te zeggen, hebben we nou 2 miljoen mensen, hebben geen loon. Dan heeft Obama ook weer gereageerd op dit republikeinse standpunt. Gezellig. Want die heeft uitgelegd waarom die vindt dat de republikein uit het nek lullen. Dat is lezen. That ja. seems to be the only thing that unites the Republican Party these days. Through this whole fight, they've said the American people don't want Obamacare, so we should shut down the government. Keep the and to repeal it or delay it. But here's the problem. The government's now shut down. Ja, maar als je niet weet dat dit President Obama is, hè? Is dit niet iemand die gewoon geacteerd iets doet? Hij lijkt er echt totaal niet mee te zitten. Ja. Als, als, als uh, Rutte kan dat ook wel goed hoor. Maar Weet je nog een filmpje bij me. Ja, als je bijvoorbeeld, uh, ik wil in Nederland heb je een aantal politici, als je die hoort over zulke dingen. Een pechteltje bijvoorbeeld. Die klinkt dan nog van ik ben ermee bezig en ik slaap nacht en lang niet. Hij heeft zoiets van ik ga zo meteen weer golven. En, uh... Hij komt op met in dit filmpje dit interview. Dan komt hij even een brede lach. Dan hij, Hi folks! Yeah. Hi folks! Ja, precies wat je net zegt, weet je wel. Uh, dan zo blij zijn en 800.000 mensen zitten zonder, zonder inkomen. 800.000 mensen zonder inkomen en 2 miljoen in totaal die, die, die en, twijfel plus, plus de rest van de gevolgen. De ja. Affordable Care Act is still open for business. So, so they're not even accomplishing what they say they want to accomplish. En by, by the, the way is the first ja. Dus als je, als je buiten de complottheorie denkt en puur matrix bekeken... ...snijdt wel altijd. hier zegt. Hij zegt hier ja, dus van... De... Ja jongens, we hebben een wet hebben we besproken... ...die is door alle, alle uh, commissies en uh, stages van, van het congres en alles gegaan. Toen hebben jullie de protest op aangetekend. Dat is aangevochten, daar hebben jullie verloren. Daar hebben we hier wat daarover gepraat. Uiteindelijk hebben we gezegd, nou ja, dan doen we het. Dan gaan we niet later nog eens een keer zeggen van... Ja, nee, we doen het toch maar niet. Snap je? Dat sluit ik de nieuwe marketplaces, ...basically big group plans that we've set up first two days that they open, websites where you can compare and purchase new affordable insurance plans and maybe get tech tax credits to reduce your costs. Millions of Americans have made it clear they do want health insurance. More than six, pe six million people visited the website, healthcare.gov, the day it opened. Nearly 200,000 people picked up the phone and called the call center. Oh, yeah. In Kentucky alone, this is a state Where well, I didn't I didn't win Kentucky. I didn't win. <laughs> so, I, so is, they, yeah, I know they weren't going for love. me. Yeah. Uh -oh. In Kentucky, nearly 11,000 people applied for new insurance plans in the first two days, just in one state, Kentucky. Oh. And, And many Americans are finding out, when they go on the website, that they'll save a lot of money or get health insurance for the first time. So, my... I would think that if in fact this was going to be such a disaster that the Republicans say it's going to be. That it was going to be so unpopular, they wouldn't have to shut down the government. They could wait. Nobody show any interest. There'd be like two people on the website. And, you know, everybody would then vote for candidates who want to repeal it. Ja, wat een geloen met die website van hun. Ja, wat u daarmee wil zeggen is... Uh, uh... Dat is een zo'n website waar je, waar, waarmee je... 11.000 mensen van Kentucky hebben ja? die website gekregen. Hij zegt dus oh, van, hoe, hoe? iedereen is, iedereen is, iedereen is je, blij met... Weet je hoeveel mensen er in Amerika wonen? Ja, maar hij zegt, iedereen is blij met Obamacare. En dan geloof ik wel dat de meerderheid van de mensen daar blij is met Obamacare. Obamacare is goed. Ja. Nee, weet ik niet. Beter dan wat je had, Mick. In het verleden, als je daar dood op de straat lag, je was niet vervelend. Ja, maar waar, waar hebben wij het al onderzocht? Ik heb uh, onderzocht, het, het komt neer op ons. Uh. Ja, maar wat vertelden ze hier uh, toen wij de zorgverzekering kregen een paar jaar geleden? Jawel, maar nog steeds, uh, dat heb ik over nagedacht. Maar... Affordable, weet je goedkoop. Ja, nee, daar ben je mee. Het is, maar het is beter als wat het, in het verleden tot nog toe was in Amerika. Als je in het arme zwarte was en je viel op straat dood neer, of je met een hart ervan neer, dan hielpen ze je niet, hè? Ja, waren maar... Echt letterlijk helemaal niet. Dus, dus het zou misschien geen goed systeem zijn. Het is licht beter als dat er was. Ja, ja, ja. It's not as if Republicans haven't had a chance to debate the health care yeah, law. It passed the House of Representatives. It passed the Senate. The Supreme Court ruled it constitutional. You remember all this. Last November, voters rejected the presidential candidate that ran on a platform to repeal it. Yeah. So, the Affordable Care Act has gone through every single democratic process, all three branches of government. It's the law of the land it's here to stay I've said to Republicans if there are specific things you think can improve the law to make it even better for people as opposed to just gutting it and leaving 25 million people without health insurance I'm happy to talk to you mm. about that but a Republican shutdown won't change the fact that millions of people need health insurance ...en dat de Affordable Care Act is being implemented. De shutdown does not change that. All the shutdown is doing is making it harder for ordinary Americans to get by. Het laatste stuk is meest zinnig wat hij zegt. Want daar zegt hij dus, en daar pak de kern van hoe je er ook over denkt... Wat, ...hoe die, die Obamacare ook werkt, of het nou goed is of slecht is... ...een shutdown van de overheidsdiensten... ...dus het naar huis sturen van, van, van, van minstens 80.0, tot, .000 .000, 800 .000 tot 2 miljoen mensen... Gaat het zeker niet beter maken, weet je wel? Ja, dat snap ik allemaal wel. Maar ik zit al een laag dieper. En weet ik, ik, Obama die weet hiervan. Dit, dit is een script wat hij doet. Ja, ja. Dit is niet Obama zelf. Hè. Dit komt niet uit zijn hart. Dit is gewoon populisme op een top. Oh, alleen de om mensen, hem horen. is ja, net mensen... of hij een grote over, verkiezing overheen gaat, oh. of zo lult hij. Oh, hij staat ook lachend maar Als hij dan echt, echt uh, om te doen zou zijn om die, om die mensen. Dat is er niet om te doen, want je moet je hem horen. Hij is hier door tegen meer. Man, hij is net een campagne aan het voeren, is een man. een campagne De Democrats. Wee, we het is eind 2013, maar dus het de campagne komt er wel. Nou, Ja, ja hoeft toch ook. Dan hebben we nog een laatste ietsje, want we straks zei je eentje naar boven. Wat straks zeiden, uh, hadden we het over die uh, border patrols. Die dus wel de, de, de grens mogen bewaken, maar, maar afhankelijk wachten ze daarvoor betaald worden. Uh, dus een kort clipje, jij is geloof ik 35 seconden. Daar spreekt Obama de militaire even toe. Oh. Overal, uh, Today, I want to speak directly to you about what happens next. Those of you in uniform will remain on your normal duty status. The threats to our national security have not changed, and we need you to be ready for any contingency. Ongoing military operations, like our efforts in Afghanistan, will continue. Tell our DoD civilians. I know the days ahead could mean more uncertainty, including possible furloughs, and I know this comes on top of the furloughs that many of you already endured this summer you and your families deserve better than the dysfunction we're seeing in congress fucking bullshit yeah this is after to be rijsmuller he zegt dus hier uh, als je een militair bent dan from je over nou van je president te horen van joh je moet wel gewoon je leven blijven waard in ja, je moet kapot geschoten worden alleen of de woestijn daar risico moet je blijven lopen alleen ja het is lullig, sorry want je misschien ja de geld krijgen misschien ja maar zeker Wow. Ah, ik vind het, het is toch walgelijk? Maar hij zei: Paaien dan met die mooie woorden. Weet je, beautiful dit en Beautiful dat. Dus het enige wat gevaar is als je een overheid sluit, is het leger. Dat is in ieder land. Ja, maar be... leger is een macht op zich. Dus hij moet het leger, moet die paaien. Wat ja? zijn de gevolgen voor, uh, voor de economie? Voor, voor de economie zijn ik... Voor de virtuele werkelijkheid. Ik dacht dat hij dat maar. Het bedrag is. Uh, wat, wat, uh, wat 220 hoor. miljoen per dag. Per dag. per dag. per dag. Dat niet alleen. Je gaat binnenkort je, dus je economie naar de kloot helpen die fragiel is. En je weet wat er dan in Europa al aan de hand is. Ik doe 1 plus 1. En dan kom ik op jouw punt. Want jij zei met de diepere laag. Is dat het natuurlijk hun waarschijnlijk goed uitkomt. Ja tuurlijk. Want economische crisis. Mensen die in ja. de economische crisis zitten zijn gewilliger om te luisteren naar hun regering. En om uh, uh, toe, toe te staan. dit moet er moet weer opkomen. Dan kun je, nou, je ja, ik, ik, ik, ja. Misschien dat ik te veel complotten denk. Dat ik deze week te veel met die dingen bezig ben geweest. Maar... Dit riekt echt naar voor opgezet plan. Nou, ik heb er dus dagen naar zitten kijken en uiteindelijk is mijn conclusie dat het werkelijk helemaal fucking nergens over gaat. Er is geen rode draad om te winnen. Ja, en. en, toen... en uh, oh ja, wil je nog iets over zeggen? Want ik heb een aansluiting hierop. Ik, heb, ja, me, ja, ik ja. heb me ook verdiept in dit onderwerp. En ik heb vandaag uh, gedaan, ik heb tw twee onderwerpen gepakt. En toen heb ik allebei de dingen die ik hoorde gedacht van. Wat was er 12 jaar geleden? In dit geval. 12 ja. jaar geleden. Was het op uh, 10 september 2001. Spreken we over. Ja. De dag voor 9-11, kwam uh, Donald Rumsfeld, minister van Defensie, ja. kwam naar buiten met een uh, uh, oorlogsverklaring. Helemaal in Irak? Nee, nee, nee. Ik heb er een clip van. Nee, uh, natuurlijk. Dat was de Het gaat over uh, trillions. Hoe zeg je trillions in het uh, Nederlands? Uh, Trillion. of triljard? Een denk ik ja nou, in ieder geval 1000 uh, miljard is een trillion. laten we daar even houden duizend miljard dollar 1000 miljard dollar is uh, is één trillion. Pentagon, the day before nine one one, Secretary of Defense Donald Rumsfeld declared war, not on foreign terrorists. The adversary is closer to home. It's the Pentagon bureaucracy. He said money wasted by the military poses a serious threat. In fact, it could be said that it's a matter of life and death. Rumsfeld promised change, but the next day, the world changed. And in the wow. rush to fund the war on terrorism, the war on waste seems to have been forgotten. My O 03 budget calls for more than $48 billion in new defense spending. More money for the Pentagon when its own auditors admit the military cannot account for 25% of what it already spends. ...according to some estimates, we cannot track 2.3 trillion dollars in transactions. 2.3 trillion, <laughs> so, with a T. With a T. That's 8.000 dollars for every man, woman and child in America. To understand how the Pentagon can lose track of trillions... ...consider the case of one military accountant... ...who tried to find out what happened to a mere 300 million. Ja, dan kreeg je iemand die nog uitlegde, één accountant die achter 300 miljoen aanging... Ik leg dat even uit zo meteen als voorbeeld waar al die shit blijft. Maar 2,3... Triljard? Triljard dollar. Dus 2300.000 miljard dollar. Uh, dat is een kwart van alle uitgaven op Defensie. Even, even om te vertalen. Een kwart van alle uitgaven kunnen ze niet in de boeken... Uh, hoe noem je dat? Uh, terugvinden. Terugvinden. Het is weg. Is gone. Weet je wel jouw aflevering zouden pakken? Vaporise. Dan is gone. Is gone, It's gone en leg legt een klein beetje uitleg over één specifiek geval. Oh, it's gone. But we don't know what they spend it on. Jim Minnery, a former marine turned whistleblower, is risking his job by speaking out for the first time about the millions he noticed were missing from one defense agency's balance sheets. Minnery tried to follow the money trail, even crisscrossing the country looking for records. The director looked at me and he says, why do you care about this stuff? <laughs> It took me aback, you know, my supervisor asked me why I care about doing a good <laughs> job, so... He was reassigned, and says officials then covered up the problem by just writing it off. They got to cover it up. That's where the corruption comes in. They've got to cover up the fact that they can't do the job. The Pentagon's inspector general partially substantiated several of Minnery's allegations, but could not prove officials tried to manipulate the financial statements. Twenty years ago, Pentagon employee Franklin C. Spinney made headlines exposing what he calls the accounting games. He's still there, and although he does not speak for the Pentagon, he believes the problem has gotten worse. Those numbers are pie in the sky. The books are cooked routinely year after year after year. Retired Vice Admiral Jack Shanahan commanded the Navy's second fleet the first time Donald Rumsfeld served as defense secretary. With good o financial oversight, we could find 48 billion dollars in loose change in that building without having to hit the taxpayers. In the two and a half minutes since this report began, the Pentagon has spent nearly two million dollars. And it may never know where 25% of those tax dollars went. In Los Angeles, I'm Vince Gonzalez for Eye on America. Dus. Dat is de draag. Ja, we, we, we, door de waan van de dag vergeten we dit soort dingen. 2,3 triljoen dollar. Kan. En waar is dat gebleven? Hoe kan het zijn dat het rijkste land ter wereld zo arm is? En, en, en, en bewezen is een dag voor komt Rumsfeld... Dat was toch de echte minister? Ja. Heeft het toch echt gezegd? Het kan. Maar iedereen is vergeten door de, zou ah, dat. Geld. Zou, dat ik, wilde gok, zou dat geld zijn bijvoorbeeld wat naar. Uh... Geheime operaties ja. gaat om, om uh, ja. rebellen hier en rebellen daar nee. te bewapenen. En ook, legers ook, te bewapenen. Ook, en... ook. Maar minimaal, want dat zijn meestal uh, private uh, contracts. Ja. Helly uh, Burton en zo. Uh, maar waar dit heen gaat, is. Uh, ik, ik heb van de week op Indigo Revolution heb ik een uh, documentaire gezet. Ik weet niet of je gezien even ik, heb, maar, ik heb gezien dat het hier stond, maar ik heb het nog niet bekeken. Even kijken. En de mensen thuis ook van Phil Snyder. Phil Snyder was een uh, klokkenluider in de jaren 80, 90. ...heeft uh, gewerkt uh, voor geheime diensten. Yeah. Uh, is ook meerdere malen, uh, kan ik bewijzen, geschoten en weet ik wat allemaal. Uh, uh, kort, om het lang verhaal kort te houden, uh, was betrokken bij ondergrondse basissen. Uh, uh, dat zijn er nogal wat. Wij horen in de media horen we wel eens wat over Area 51 laatst. Ja. Weet je wel? Ja. Oh ja, ja, brr, brr. Maar, maar dat is dus zeg maar hetgene wat we krijgen. En wat er echt is, Joost, is een ondergronds netwerk. Ja. Niet alleen in de VS, maar als je die documentaire van Phil Snyder gaat kijken, zie je ook een kaart met uh, waar die basis allemaal zit in de VS. Die ja. hm. schrikt je helemaal rot. Het zijn er echt letterlijk 40, 50, misschien wel meer. En ze zijn er basissen onder de grond? Ondergrondse basissen. En dan hebben we het echt letterlijk over um, soms mijlen diep aan ja. ondergrondse basisen En die onderling verbonden zijn met uh, high speed magneettreinen of weet ik veel wat voor technologieën ze hebben die wij niet krijgen. Wij doen het met de olie en de shit. En wat daar gebeurt, de, de, de black, black ops, ja. dat is niet, niet normaal. En uh, als je je kaart kijkt, uh, het is voornamelijk uh, New Mexico, uh, Denver, weet je wel. Ja. Bezaaid met de dingen. Um, Washington, Virginia, Maryland. Weet je wel waar alle uh, overheid zijn? Ja, de, de NSA heeft, uh, moet ik misschien om liggen, uh, Maryland of Virginia, een van de twee, maar je kan het opzoeken. Heeft een, uh, nou, ik denk al sowieso trillions kostende, uh, echt mijlen diepe ondergrondse basis. De NSA alleen al. Ja. Uh, het is niet normaal. En waar gebruiken ze die basis voor? Die basis gebruiken ze de, voornamelijk om te samenwerken met IT's, uh, met, ja, buitenaardsen. Ja. Um, en voor het Secret het ruimteprogramma. Want je hoort nu dat NASA dichter is. Dan maakt je een fluit uit. Ja, NASA de, de, na, na, is, na, is, gewoon. is gewoon een uh, iets meer. Ziet kijken naar de is partijen, van, Ja, precies. Ja, ja, ja uh, Die geheime uh, over dingen gaan natuurlijk wel gewoon door. Ja. Uh, en daar worden die basis voor gebruikt, maar dat niet alleen. Ook voor, waar we het vorige week over gehad hebben: over uh, de MKUltra, mind control dingen. Um, noem, het, noem het zo gek op. Allemaal projecten die ze niet op een, op een uh, begroting kunnen, kunnen zetten, die, gaan, die worden ja. op dat zwarte ja. geld. Dat is dat. Uh, truth is stranger than fiction. Dat zeg ik wel eens. Of hoor ja. ik wel eens. Ja. <laughs> en mensen zullen denken: wat? Ja, het is zo. Oh. Uh, en er is zoveel meer aan de hand. En dan heb ik het niet alleen over ondergrondse basis. Ze hebben uh, ook een um, project uh, Skynet. Letterlijk dezelfde naam als in de film uh, Terminator. Ja. En Skynet is eigenlijk bijna hetzelfde als wat in de film is. Is een, uh, een, een netwerk van nanosatellieten. Die uh, uh, ja, gewoon zelfstandig kunnen handelen. En ja. gewoon een soort van spaceoorlog aan het voorbereiden zijn. En aan de andere kant heb je dan de, mijn grote vrienden, de Chinezen. En daar gaan we nog heel wat van horen met dit soort dingen. Want die zijn met hun eigen dingen bezig. Ja, die hebben in Chengdu, provincie C-H-E-N-G-D-U, heet dat. Zuidwesten van China. Hebben ze de diepste en grootste ondergrondse basis ter wereld? Sinds een paar jaar. En dan heb je nog. Dat is richting de kant van Korea, absoluut. Ik heb nog niet op de kaart gekeken, maar ik zag vanuit het Zuidwesten Zuidwest of Zout. Ja. Dat is de grootste. Je hebt nog bekendere Pine Gap, ja. dat is zeg maar de grootste, de één na grootste in Australië. Ja. Dan heb je Dolce, D-O-L-C-E, ja. D -O -L -C -E. C -E. soms schrijf je ook D-U-L-C-E, um, dat is de, de, de twee na grootste dat is de grootste in Amerika. hoor je ook nooit wat van, uh, als je daar uh, in de omtrek van weet ik veel 30 mijl van, uh, van die basis komt. Dolce betekent het goed voor mij. Ja, het ligt in New mexico het is een groot uh, Apache-reservaat. Ja. Uh, in de middels en waar echt de meest bizarre dingen zijn uh, gebeuren. Er zijn verschillende klokkenluiders, verschillende getuigen, alles uh, vers mensen weten door mensen zoals sneudentjes, Snowden, ja. en dat soort neppe dingen. dat ja, dan denken mensen dat ze de waarheid weten. Dus ze dus weten niks. Ik ga van de week nog een, uh, een, een, een interview met Anthony Sanchez uh, posten op Indigo Revolution. Zou je dat linkje misschien ook op uh, Netty Live kunnen plaatsen? Uh, ja. Uh, onder de, de, het nieuws of zo? Ja, ja. Ja, want dat soort dingen is dus, uh, daar gaat het geld heen. Weet je wel, wat, wat wij nu allemaal horen is allemaal, uh, hoe noem je dat, cover. Nederland, heeft Nederland daar ook een, uh, een uh, klein uh, aftakje van? Hey, hebben wij, hebben wij hebben, ik weet niet of we onderzocht hebben, hebben wij ook dat soort... Uh... Ja, ik heb het onderzocht. Um, wat, de dichtst Zijnse, wat ik gehoord heb, is in de Franse Alpen. Maar dat was al sinds de nazi-tijd al, zeg maar. Yeah. Heven, hebben ze daar al dingen, de Fransen, de, de nazi's en shit. Ik heb Nederland niet, we hebben denk ik ook niet echt ondergrond daarvoor. Ik denk dat je toch wel, uh, dat je niet echt in een moeras, uh, nat kutland, uh, ja, misschien hier in de omgeving, in de Veluwe of zo, Dat is het leuk. Maar je moet natuurlijk wel mijlenver en steen en uh, je moet wel stevig zijn. Want het is natuurlijk ja, niet om te denken als dat ze dingen in het buitenland gebeuren. Dat is vaak wat mensen denken, dingen gebeuren in het buitenland, maar bij ons in Nederland. Ja, gebeurt het niet, dat is alles medisch. En... Ja, maar ik denk dat wij letterlijk een provincie, echt, echt letterlijk een provincie zijn van, uh, van, t, van de VS, de, de Black Ops daar. Daar werken overal mee wat hun doen. Ja, dat is dus misschien zelf. maar we zijn wel, onze regering is niet zo eerlijk dat, dat, dat, ze, dat ik denk dat ze daar niet in betrokken zijn. Onze regering staat onder, onder controle van dezelfde gasten, ja. weet je wel. En dat is wat, wat, wat je wel eens hoort de Anunnaki. Dus zo, uh, dat is het hele illuminati verhaal. Al, al, al die shit, die bloedlijnen, uh, het komt allemaal voort daaruit, weet je wel. Het is allemaal... ...duizenden jaren geleden al begonnen. Ja, echt. Mensen moeten gewoon even stukken dingen luisteren om, om, om, om er een beeld van te vormen. Ja. zeg maar. Weet je wel. En neem niet alles aan van die Phil Snyder, dat heb ik ook bij het interview staan. Want natuurlijk krijgt hij ook van mensen dingen te horen die niet waar zijn. Net zoals iedereen van, van wel zo van iemand wat te horen krijgt wat niet waar is. Heeft zij dat ook. Maar dit verhaal probeer je wel uh, uh, openmijnend in te gaan. Dus je, hoeft niet, je hoeft niet te geloven wat er verteld wordt, maar probeer niet bij voorbaat al... Ja. Uh, Reden dus waarom de het niet waar is, want dat is vaak bij dit soort verhalen. Is als je heel erg gaat proberen om, al van tevoren, er tegen te zijn, dan ga je dat ja. lukken. Terwijl als je open-minded kijkt... Ik heb er bij het interview staan. Be sceptical but don't close your mind, ja. waar ik erbij staan. Dat, is, dat hoor ik altijd bij Veritas, ja. precies wat je nou zegt. Goed. Dat gebeurt ook vaak, hè, dat mensen gewoon echt alle sceptisch zijn. En dan kom je inderdaad dingen tegen. Als ik dat met mijn logische verstand zou, uh, wat ik nou net zit te vertellen hier. Ja. Met mijn logische verstand zou ook zeggen, ja dikke lul en ik uh, wat loop uit te lullen? Het ja. vaak zijn er dingen die gaan later, je, je, je, je komen niet terug in je gedachten, in je eigen denkwereld. Ja. En dan en, uh, kan het, een, het kan voor ieder een puzzelstukje ergens op een ander verhaal zijn wat je een keer hoort. Ja. Neem het mee. Jou. En zulke dingen bestaan en, en, en wij hebben het toevallig allebei gezien. Ja. In Frankrijk en kan hebben we twee jaar van lange twee keer een, een, een, een aardse, aardse, ja, UFO, een gezien. Ja. Het bestaat gewoon, weet je wel. En, en, en uh, dat geld is niet zomaar in één keer weg. It's gone. Nee, flikker op. Dut, dut, dut, dut. En die UFO-waarschijnlijk is ook niet uh, zoals je altijd uh, hoorde: uh, <coughs> blikken, blikken uh, nee. uh, UFO-schepen die over ons heen vlogen. Nee, je moet, je moet het ervaren om, om, het, om het te zien. Uh, ga naar Karnak, dat is echt een wonderlijke plek, uh, ben ik van overtuigd. Bretagne, Frankrijk, mensen? Ja. Ga s'nachts op het uh, menningveld staan en jezelf... Ga met je rug tegen een manning aan staan, kijk naar de hemel en gaat Je bek valt open. Ja, maar dat was ik dus even kwijt bij dit onderwerp. <lacht> ik denk dan, mensen mogen daar wel eens een keer bewust van worden, weet je wel. Wat er allemaal nog meer gebeurt. Nou, en ook weer terugkomen nog even op, dat, uh, op die shit Want het is daar. Natuurlijk, even nog even uh, mensen die zeggen, ja, Mickey, ben je bent gek. Verklaar mij dan waarom uh, niet meer, we niet meer naar de maan vliegen. We waren in de jaren 60 en 70 gingen we constant naar de maan. En we zijn nu al 40 jaar lang niet op de maan geweest. Of het zomaar zo gewoon niet kan. Nou, dat is wel bullshit. Weet je wat de uitleg van de NASA daarvan is? De uitleg van de NASA, we, uh, George Bush, de laatste jonge Bush. Die wou weer naar de maan toe, had hij een plan voor. En toen uh, konden ze dat... Ja, die gaat er uh, in de vakantie in. Ja, maar ik geloof dat ze in 2020 of zo konden ze dan een raket hebben... ...waarmee ze naar de maan konden. En toen dacht ik ook wat gek. Want in 1969 zijn ze er al geweest. Ja. En uh, toen ben ik het uit gaan zoeken en het officiële NASA antwoord daarop is. Dat ze de papieren van de Apollo-raket kwijt zijn, de tekeningen. Dus ze kunnen, dus ze kunnen de Apollo-raket niet meer bouwen die wel naar de maan komt. Die zijn ze kwijt helaas. Ja, terwijl ze binnen, binnen een paar minuten, Joost, ik zweer dat je, binnen een paar minuten ben je van hier op Mars. En je hebt ook nog Stargates en andere shit waar je binnen, binnen de split second bent. Het is belachelijk waar wij mee gevoed worden, ja echt. En wat ik nog krom vind... En mensen die mij gek vinden vinden me maar gek. En wat ik nog krom vind, ik lul. is dat we aan de ene kant een heel onderwerp we hebben we gehad. Ik wil horen hoe, hoe privéburgers, gewoon normale mensen die hun eigen leven proberen te leiden, uh, uh, van een inkomstenbureau worden. Dat er geen geld zo van is. Ja. Terwijl er dus triljarden dollars net als de projecten verdwijnen zonder dat er iemand over lult. Als je tegen je een chef zegt, dan zegt je chef: joh, waarom maak ik niet? Daar gewoon druk over. Ja, weet je wat ook, dit, dit is gewoon, dit is helemaal geen conspiracy. Hè? Dit is gewoon een rumsveld ja. een dag voor 9 11 dit uh, na, na, naar buiten brengt. Zo van oké, okay, morgen is iedereen het toch vergeten. Ik vond wel prachtig. Wij zijn het niet vergeten. Ik vond het ook prachtig, maar van en wat ik nog even bij wil zeggen. Sinds die tijd hebben we ook niemand meer gehoord dat dus ze zeiden: Oh, we hebben ze weer terug. We ja. hebben die 2.3 trillions even terug. Ik vond mooi stukje erin dat Rumsfeld zei: uh, Rumsfeld zei uh, The world will change. Next day, 9-11 hebben. Nee, het is dus geen woord geloven. Nee, dat is dat. Want Rumsfeld heeft namelijk bedoel. inderdaad dat de wereld ging veranderd. Ja, de wereld is substantieel veranderd sinds 9-11. Natuurlijk wist hij dat. Laat, oh, ik breng me de bek niet over, over Rumsfeld. Daar zijn ja. in die 9-11-conspiracy waar ik laatst in gedoken ben. Die zit, met die zit er volledig in. Ja. Owe pad. Die ouwe Viewbush. Godverdomme. Goed. Dit was uh, America Fuck Yeah, denk ik hè? Ja. America maar jij hebt nog een klein... Ik zie dat je nog een klein... Ik heb nog een uh, klein uh, kleine Syrië uh, dingetje hebben gevonden. Dat is uh, op zich qua nieuwswaarde Syrië. Ja, dat is op dit moment... Uh, ja, dat is de meer, hè? Dat is weg. Maar het NOS had. een uh, De uitkomst is nou dat Rusland en Amerika afgesproken hebben dat Syrië de Chemische Wapens moet uh, vernietigen. Ja. Onder, onder, onder toezicht van de, van de VN. En het NOS had daar een stukje over, over hoe ze dat dan gaan pakken. En het is op zich het hele clipje is gewoon ja, het is gewoon een clipje zoals we hem vaker horen. Maar ik raad de mensen aan. Hij duurt uh, even kijken, hij duurt uh, 1 minuut 42. Vooral de laatste 25 seconden zijn erg interessant. Wat de verslaggever daar zegt. We gaan het horen. En bij de OPWCW is verslaggever Lex Runderkamp. Lex, is die bijeenkomst bij jou al begonnen? Nou, de auto's beginnen net achter mij allemaal het gebouw, de parkeergarage van het gebouw hier in Den Haag binnen te rijden. Dus de planning was 10 uur. Het zal een paar minuten later beginnen. Wat is het doel van die bijeenkomst Lex? Nou wat ze hier duidelijk willen is dat eh, voordat zij in actie kunnen komen als OPCW is het de bedoeling natuurlijk dat juridisch alles is afgedekt. Dat er een resolutie van de Veiligheidsraad is waarmee zij kunnen instemmen waarvan, waarvan zij zeggen die kunnen wij ook daadwerkelijk eh, in Syrië uitvoeren. Dat is een een, een soort juridische dek, dekking die ze hier van harte nodig hebben. Ook om te zorgen dat ze met iedereen eraan meewerkt, zoals Syrië, de internationale gemeenschap, dat ze veilig hun werk kunnen doen en die chemische wapens kunnen weghalen. Ja, Lex, in die resolutie staat dat uh, voor 1 juli volgend jaar die chemische wapens ontwant, ontmanteld moeten zijn. Denk je dat de inspecteurs daarin slagen? Nou, dit is nou, het is een heel ambitieus plan wat ze hier uh, vandaag Zelfs, ontvouwen en, en waar ze nu zo meteen uh, een, een besluit nou, over gaan, gaan nemen maar. en iedereen gaat ervan uit dat ze zullen zeggen we gaan het doen, jullie is vrij <lacht> snel, maar uh, ik heb net begrepen van een woordvoerder van de OPCW dat uh, de chemische wapens zoals die zijn aangemeld bij uh, uh, het OPCW hier in Den Haag de chemische wapens in Syrië dat die nog niet slagveld klaar zijn dat ze nog in onderdelen in <lacht> verschillende uh, opslagplaatsen in Syrië liggen en nog niet tot wapens zijn samengesmeed. Dat maakt het vernietigen van die wapens veel eenvoudiger dan als ze al als giftige chemische wapens klaar lagen voor gebruik. <lacht> dus uh, uh, uh, ik begrijp goed dat het Syrische uh, regime, Assad, die heeft de, schijnbaar de rebellen bestookt met chemische wapens die nog niet in elkaar gesmeed waren. Daarom, brengen, daarom is Syrië zo fucking stil de laatste week aan. Ja, want de hele de... westerse jank van... Uh, uh, nou ja, wat je, je zegt van... Uh, Assad heeft ze is bullshit. En, en daarom loop, uh, loopt Rusland, heeft dit plan gebracht. Rusland wist dit. Ja. Assad wist dit. Nou ja, jongens, dan haal je ze op. Hier, ze liggen hier nog. Gewoon ja. in de dozen hoe ze geleverd zijn. Moet je wel even in elkaar draaien. Je ken ja. er nog niet ja, ja, je kent er niks mee. Ja. <lacht> ze liggen in verschillende delen van het land. <lacht> Echt, uh, ik luister een stukje in toen dacht ik net... ...dat ik eruit kan weggekken. Dat niks nieuws in. En toen hoorde ik die laatste paar zinnen. Jezus Christus, jongens. Maar inderdaad, dat is wat je zegt... Uh, uh, het uh, laatste had ik, had ik uh, uh, dat ging over Brzezinski. Die zei van, uh, uh, vroeger was het makkelijker om een miljoen mensen te vermoorden dan een miljoen mensen stil te houden. Ja. Uh, uh, of een miljoen mensen stil te houden dan een miljoen mensen te vermoorden. Tegenwoordig is het makkelijker om een miljoen mensen te, uh, te vermoorden dan stil te houden. Ja. Ze hebben geprobeerd om dat hele shit op die Assad af te schuiven. Natuurlijk. Maar er kwam zo'n enorme media en alles opstand van, van bewijzen. Die zeiden, Joh, dat klopt geen zak van jullie, wel. En 30 jaar geleden is dat zo'n verhaal. Mm, met een natte vinger zou ik oh, kregen. We hadden ze nu al lang uh, hadden we een fysie oh, en wisten te kijken hoe de kruisgekept Maar ja, was nou het, uh, waarschijnlijk al deze tijd het beeld uh, van de getrouwd. gegaan. Gelukkig, een gelukkig is bewust aan omhoog gegaan, daarom mogen mensen zitten wel even wat dieper in die rabbit hole, weet je wel? Ja. Kom op, mensen, maak je omgeving bewust. Ja. En in dat kader. Uh, ja, ik heb er een jingle van gemaakt. Die ga ik gewoon eerst in gooien. Een jingle van het, uh, het, het, het onderwerp wat ik wil bespreken. Maar wat wil je? Ja, Park, 6 mei 2002 Volkert van de G, opgebekt door de ME Niet alleen maar schizofreen en spoelt. Zijn bloed is koel, geen gevoel en hij kent zijn doel -pap -pap -pap -pap -pap. Die minuut was kil Vraag het man, vraag het Ruud de Wild Tweede, derde, vierde schutters om te helpen Kennedy en Lee, Harvey Ossel, het was hetzelfde Ja, in Franse, hij wordt blij als ik die jongetje gebruikte Nee, Frans, uh, Frans is uh, denk ik bang gemaakt. Dat is ook niet gek. Nee. Weet je wel, ik, ik, ik roep wel eens wat dingen over Frans. Maar ik, ik, ik weet zeker dat zo'n aardig uh, Frans, als je dit hoort, je mag wel net die live uh, een interview komen doen. Want jij weet veel meer dan je vertelt. En uh, je houdt gewoon je bek aan het. moet. Uh, ja, zelfs als je het niet uitgezonden wil hebben, dan uh, vind we het wel interessant. Ja precies, nou nou, ja, precies. Dat bedoel ik ook uh, ja. eigenlijk. Gewoon, uh, en er zijn veel meer mensen, dat wil ik al van tevoren zeggen. Er zijn veel meer mensen die dingen weten. En gezien hebben. Want we gaan nu op een verhaal komen. En, en oh, dat wil ik wel interessant. Even nog een aanmelding daarbij. Is dat wij altijd mensen oproepen om, om, om nieuws te doen. En we maken alles belachelijk. En we gooien alles op het internet. Maar uh, mocht je informatie hebben over onderwerpen. Waar je zegt, nou ik vind het belangrijk dat het gedeeld wordt. Maar ik wil niet met mijn naam. Ik wil niet dit, ik wil niet dat. Ik wil jullie wat vertellen. En uh, dan kijk je zelf nooit in. Impact... Dat kan ook. Natuurlijk. Ja, uiteraard zijn we met onze afspraken te maken. We, we ja. zijn geen losse gekke. Er zijn, er, zijn, er zijn heel veel klokkenluiders in ja. land. En ze zijn bang. En... Um, ik ga... Het was uh, gisteren, woensdag. Ik zet uh, om half één of zo mijn uh, nos kanaal aan. Om even op de hoogte te zijn wat er allemaal speelde. En ik hoorde dit. Goedemiddag. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, mag met proefverlof. Dat vindt de Raad voor strafrechtstoepassing. Het besluit is tegen de zin van staatssecretaris Steven van Justitie. Die zei eerder dat van der Graaf niet met proefverlof mag. Nu moet de staatssecretaris opnieuw een beslissing nemen over dat verlof. En... Dus, daar werd ik mee wakker. En toen dacht ik meteen, toen ik dit bericht hoorde, zo zit ik in elkaar, de moordenaar van Pim Fortuyn, ik dacht één van de moordenaars op Pim Fortuyn. Ja. En in plaats van dat ik dacht van, ik ga erop in. Want dat, dat nodigen ze je nodigen ze, je nodigen ze uit met het bericht om uh, op je werk of je, op, op, op, op, aan de eettafel of waar dan ook. Je kunt er niet vrij laten. Precies. En dan dat een zegt natuurlijk wel, iedereen dezelfde rechten. En daarom heb ik de rest ook uitgeklipt. Iedereen dezelfde rechten. En dan zegt de ander, nee dat kan toch niet. Hij heeft de rechtsstaat, hij heeft iemand ondermijnd. Ja precies. En, uh, en dat is nou de truc die ze doen met je bezighouden met de waan van deze dag. Want net als bij het vorige onderwerp, niet helemaal gelijk, heb ik elf jaar geleden teruggedacht. die 6 mei 2002. Wat is er allemaal gebeurd? En ik wist bij mezelf nog, van, er waren meerdere schutters. Maar ik wist helemaal niet meer hoe ik dat wist. Ik, ik, ik kwam erachter van, ik, ik roep maar wat eigenlijk. En ik ben op onderzoek gegaan. En er zijn er iets van bij. Ze hadden er over twee schulders. Dus ja. nou, ik heb het heel goed voorbereid. En de, ik ga dat in de show link zetten. Er is een BNN documentaire geweest over de moord op Pim Fortuyn in 2010. Ja. En daar heb ik het meeste materiaal uit. Zeg maar. En uh, die vertelt heel duidelijk en goed uh, dingetjes. Zeg maar. en, uh, ik heb deze clip hier. Dat is zeg maar, uh, wat was er gebeurd? Uh, dus laten even in twee minuten ongeveer horen wat er... Op Ongeveer gebeurd is die dag. Ja, dat 6 mei 2002. nog wel. Op 6 mei 2002 wordt de Nederlandse politicus Pim Fortuyn vermoord. op klaarlichte dag na een radio interview op het Mediapark in Hilversum. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oh. Hier op de parkeerplaats van uh, Radio 3. Uh, ligt hier uh, Pim Fortuyn. Een man met een baseballpet schoot zes maal op Fortuin, die net een interview had gegeven op Radio 3FM. Fortuin wordt geraakt door twee kogels in de rug, twee in de hals en één in het voorhoofd. De dader slaat op de vlucht. Wonderbaarlijk genoeg arresteert een complete politiemacht de man binnen enkele minuten na de moordaanslag. <tie> De opgepakte man vertelt de politie zijn naam. Volkert van der Graaf. Bekent de moord en beroept zich verder op zijn recht om te zwijgen. En toen heb ik hem gevraagd, uh, bent u alleen of zijn er meerdere personen? Dan zei hij, ik zeg niks. Ik wil ook niks meer zeggen. Er breken relletjes uit. Het land is in shock. Een moordaanslag. Pim Fortuyn is niet meer. Kok, ja. Het is diep tragisch. Verbijsterd. het is diep tragisch voor de nabestaanden, allen die hem dierbaar waren. Het is ook diep tragisch voor ons land. Horen naast, horen naast, horen naast, horen naast. Ik ben er kapot van. Pim Fortuyn had in de maanden daarvoor de Nederlandse politiek op zijn kop gezet. Zijn partij lijst Pim Fortuyn liep voorop in de strijd om de zetels in de Tweede Kamerverkiezingen. Hij werd geliefd en gehaat en stond op het punt om minister-president te worden. Ik heb er zin aan. At your service. Direct. Nou. Dus iedereen weer even uh, ter hoogte wat er toen die de dag ongeveer gebeurd was. Ik, ik weet het nog als eens de dag van vandaag bijna. Dat, even, dat moment. Ik heb een radio, radio, radio voor als je te luistert. Ja, ja ik ook. Ik luister uh, Ik ook. En uh, ik heb dit live allemaal gehoord, ja. En hij was uh, in een goede humeur. Hij was vrolijk. Ja. Ja, ook live heb ik daarna op de radio gehoord ja, ik... dat gebeuren wat je nee, net hoorde. Ik van kijk, van, nee, ik ben daarna geen ijskoude shills van, weet je dat? Ik ben naar de auto gestart, ik ben even vriend van me, die, heeft, die belde me. Die zei, jullie je moet nou een 11 aanzetten. En nee, want ik ben vertrouwt nergens neergeschoten. Een denk je, geitje, van, Ik heb ik net gehoord op de radio. Ja. Een bizarre dag en uh, je hoort er echt zo weinig over en um, het is elf jaar geleden. En in die loop van de jaren heb ik zoveel dingen gelezen, geleerd, weet je wel uh, en dit heeft zoveel weg van ijskoude assassination uh, dit is niet normaal uh, ik heb een aantal fragmenten um, moet ik even inleiden nou, je hoorde net, uh, hij was op punt om de grootste te worden ja en, um, of hij zat eerst bij uh, Leefbaar Nederland uh, dat zit ook in de volgende clip eigenlijk dan ga ik, ik zal even draaien uh, de clip gaat over uh, Matt Herben namelijk Mat Herben kwam uit, kwam uit het niks en werd de opvolger van Pim Fortuyn. Ja. En deze clip vertelt eventjes wie uh, Mat Herben was. Ik heb hem ook genoemd, de vliegtuigspotter, deze clip. Ja, want het is een JSF linkje. Ja, nee, dat komt allemaal nu uh, in deze clip aan, uh, aan orde. En terwijl de politici zich druk maken om de zetels, maakt Defensie zich druk om hele andere zaken. De Tweede Kamer heeft hun miljarden kostende JSF-deal, die in feite al beklonken is, nog steeds niet goedgekeurd. De Amerikanen raken meer en meer geïrriteerd door de vertraging en beginnen druk uit te oefenen. Het nieuwe kabinet zal een besluit moeten nemen over de deal. Een kabinet met mogelijk Fortuyn als minister-president. Uitgerekend Fortuyn, die zo overduidelijk afwijzend staat tegenover het JSF-project. Kan hij op andere gedachten gebracht worden? En dan is daar Matt Herben, een onopvallende, vriendelijke ambtenaar. Hij werkt al jaren als voorlichter en redacteur van Defensiebladen. In zijn vrije tijd is hij een verwend vliegtuigspotter. Begin 2002 doet Herben verboede pogingen aan boord te komen bij Leefbaar Nederland, waar Fortuin dan nog lijsttrekker is. Herben biedt zich aan als Defensiewoordvoerder en probeert nadrukkelijk de leefbaren van anti-JSF naar pro-JSF te bewegen. Dan gebeurt er iets opmerkelijks. Tijdens zijn sollicitatiegesprek suggereert Herben dat hij dingen weet van Fortuyn die Fortuyn chantabel maken. En hij wekt de indruk dat hij zou een plaats op de kandidatenlijst wil veroveren. Theo van Gogh, vriend en adviseur van Fortuyn, bevestigt dit verhaal en confronteert Herben er zelfs later nog mee. Sterker, van Gogh stelt dat Herben steekpenningen van 200.000 gulden zou hebben ontvangen om binnen de LPF te dringen. Herben dreigt van Gogh vervolgens met het proces dat hij nooit doorzet. ...dat ik zou zijn omgekocht om die ESF door te drukken... ...en, uh, en daarmee ook het gedachtegoed van Pim Vertuin zou hebben verlogend. Even ongelooflijk veel berokkend, want je wordt dubbel in je integriteit aangetast. Eerst als mens, dat je onkoopbaar zou zijn... ...en ten tweede, dat je ideeën van Pim Vertuin hebben verlogen. Dat is echt een schande. Ieder mens is onkoopbaar. Je moet de juiste prijs doen. Ja, ik stem even pauze, want er zit zoveel informatie in zo'n clipje. Uh, weet je wel? Hij gaat zo meteen... Er komen de dingen die ik niet meer wist... Die komen zo meteen ook nog eventjes over onze vriend Matt hebben. Ja. Als je in de materie zit, zoals onze luisteraars er zou misschien zitten... Matt nee. Mat is op het eind toch een beetje weggezet, je een beetje als dorpsidioot. Ja, maar Matt is alles behalve een, een dorpsidioot. Waar is hij naartoe gaan, want je hoort er maar niks van op woorden Hij heeft weer een, of een legerbaantje of zo. Dat zit ook in deze documentaire. Um, ik ga hem even nog even afdraaien, Laatst ja. laatste stuk. Is maar Nederland is de kous af. Maar als Fortuin uit de partij is gezet en lijst Pim Fortuin begint, richt Herben zijn pijlen op de LPF. Herben biedt zich aan bij de LPF en heeft een gesprek met Fortuin. Vertelt Herben dat hij lid is van de vrijmetselaarsloge in Den Haag? Misschien. Maar vast niet dat hij op de gastlijst staat van de zogenaamde conferenties. Informele bijeenkomsten van zeer invloedrijke mensen uit de top van het internationale bedrijfsleven. Ook Lockheed Martin, de powers van de Joint Strike Fighter zijn hier aanwezig. Wat doet Herben daar als kleine onbeduidende ambtenaar? Het lukt Herben evenwel om op 1 maart 2002 als woordvoerder van de LPF een aanstelling te krijgen. Maar als Vrij Nederland Herben's CV later checkt, blijken er referenties op te staan van mensen die hem niet kennen. Was Herben wel de onbetuidende defensieambtenaar? Wat deed hij dan bij die Bilderberg-conferenties? En waarom schoelde hij met zijn CV? Waren er zaken die die wilde verbergen? Dat wist ik ook niet. Dat ik... Waar komen de stukken luim altijd opeens vandaan? Ik, of de smurven ben... komen nog uit de waterkraan. Ja. Maar Matt Hebertje, die was dus ook, ook klaargestoomd op een dag als er zoiets zou gebeuren. Uh, of ik ben het vergeten, in. maar ik, heb, ik kan me dat niet herinneren. Dan heb ik een beelden bij groep geweest. Dat is inderdaad, maar maakt ja, ja, dat maakt het dat... ik, ik heb altijd wel al uh, geweten dat hij, dat hij een, een shill was om die, die JZ doorheen te drukken. Ja. Maar ik nooit weet dat die echt een werkelijk ja, contact stond met Lockheed. Dus meer. Ja, met Lockheed wist ik. Um, en Dit zijn, is een BNN-documentaire, gewoon op tv geweest. En deze mensen die roepen niet zomaar iets. Dat zegt me natuurlijk wel. maar Dit zijn dingen die verfeerbaar zijn. Hè? Ja. Je kan van elke Bilderberg-meeting uit al die jaren. Ik heb het niet gedaan, omdat het zoveel tijd is. Ik heb er anderhalve dag over gedaan om het hele de item, om het hele item uh, rond te maken. Uh, je kan gastlijsten checken, je, alles is na te checken. Uh, het is alleen een klein beetje onderzoek, mensen. Maar dit, is, dit wordt niet zomaar geroepen. Dit klopt. En vrijmetsla is die ook, weet je wel. En dat zegt niet alles, maar ook wel een hele hoop. Nou, dat zegt uh, in combinatie met de rest... Dan zegt het een hoop. Ja. Weet je wel. Je kan ergens hier in Wageningen gewoon een paar borreltjes drinken... en soms een raar ritueel doen. Ja. En je bent de eerste of tweede graad, weet je wel. Maar uh, dit soort mensen zitten hoger in de piramide. Zeg maar. Ja. <laughs> maar dat... dat, dat, dat het viel mij ook meteen op, dat ik dacht, ja wow fuck ja, weet je wel. Uh, er wordt heel veel op volkertje ge, uh, volkert, uh, geschoven, weet je wel, door, door de media, door alles en iedereen. Weet je wel, uh, de, de lonely, ja. gek. Ja. Het is precies die template die altijd gebruikt wordt, hè? Door de de, de, de, een, de eenzame, de, de lone wolf, theorie. Nou, hij was een beetje een gek, hè, deed hij er al proces aan. Ja. Het ja. ging om ze uh, Netsen, hij ging net ging altijd bevrijden. Beelde, beelde en gewelddadige, gewelddadige dingen, radio's. Ja. Oh, een gewelddadig mannetje voorbeeld. En hij, hij woonde in Wageningen. Wij kwam uit Wageningen. Hij had gestudeerd in Wageningen. Hij werkte in Wageningen. Hij is, is, uh, de de Hij kwam uit Harderwijk. Milieudefensie of dat? Milieudefensie. Ja, hij kwam uit Harderwijk. En, uh, ja, hoe heette die groepering? Uit Wageningen. Ja, en, uh... en wij ook. Dus ja, dat maakt je wel uh, terrorist misschien. Ja, we zijn nog wel meer vatbaar waarschijnlijk voor terrorisme. Ja, weet je, maar het, het wordt helemaal gespeeld op dat gedeelte. Uh, terwijl de mensen, uh, de, uh, onze vaders, uh, weet je, familie, vrienden, die hebben, kennen het hele verhaal niet aan van de JSF. Dat is weggemoffeld en uh, dat, zit wel, dat is allemaal wel te vinden. Nee, ik zit net, net even de, de, de te denken van, uh, hoe toevallig is het dat volgens van de graaf vrijkomt, de proefverlof vrijkomt, in de maanden nadat voorgoed is besloten dat de JSF-deal helemaal rond is? Mm, ja. Ja, hij, dat stond sowieso vast, hè, dat hij er niet zo vrij zou hebben. Ja, kunnen misschien, geven. Stond wel, misschien stond er wel meer vast. In het grote verhaal. Ja, goed. Uh, ik ben wel benieuwd, maar daar kom ik zo meteen op. Wat Volkertje dan gaat doen als hij vrij is. <laughs> Weet ja, je wel? Ja, Volkert wel, geen versmerking met de buitenlanden. Ja, nou, of ik, als ik Volkert was, dan zal ik uh, hier aanschuiven op de bank. En maar, even, even het hele verhaal vertellen. Dat wacht zeker. Heel graag. Volkert, als je in de gevangenis dit hoort. Vertel of, ons het oh, hele verhaal, want dan komen we hem nu weer. Ik je straks vrij bij de je, je luistert dus nog terug. Ja. We gaan even naar de volgende clip. De uh, clip. Dat is het moment uh, suprem zeg maar, dat het gebeurde. De clip, clip daarvan. Ja. Die 6 over 6 op 2 mei. 6 mei 2002. Even na 6 uur loopt Fortuyn de radiostudio uit. Filemon Wesseling, die op dat moment stage loopt bij PNN Radio... ...wacht al een paar uur om Fortuyn nog wat vragen te stellen... Het is wel, wel topsport hoor, zo'n campagne voeren. Zie, je ziet er ook moe uit. Ja, toch niet. Maar morgenochtend, als je me dan tegenkomt, zie ik er weer uitgerust uit. En dat is ook het leuk. Het spannend is dat iedere dag anders is. Dat is tegelijkertijd het vermoeiende. Nou ja, tot 15 mei en daarna hopen we het heel wat rustig te gaan. Maar die 15e mei komt niet voor Fortuin. Vanuit het bosje ziet Volker van der Graaf niet alleen chauffeur Hans Smolders maar ook twee andere LPF'ers. En hij ziet dat Fortuyn als hij naar buiten komt ook nog vergezeld wordt door Ruud de Wild. Van der Graaf is omschreven als een koele kikker, maar ook als een intelligente man. Een man die een moord wil plegen en plotseling anderen ziet aankomen. Zou hij zich niet alsnog bedenken of anders vanuit de struik hebben geschoten? De afstand naar Fortuyn was nog geen vijf meter. Veilig in de dekking van de bosjes. In de paniek zou hij binnen een minuut over het hek hebben kunnen klauteren... ...de kortste route naar zijn auto nemen en ongezien wegrijden. Dat deed hij echter niet. Integendeel. Hij neemt een gevaarlijke beslissing om vanuit zijn dekking te komen... ...en hij loopt dan achteren op Fortuin af en begint te schieten. in één keer twee knallen maar ja goed, ik kijk omhoog en toen zie ik in één keer nog een uh, vent boven Pim drie keer schieten uit het autopsierapport blijken hoor je dat? dat is dus uh, de chauffeur ja, die, uh, ik zie in één keer nog een vent ja, luister knallen, maar ja goed, ik kijk omhoog en toen zie ik in één keer nacht, uh, vent boven Pim drie keer schieten. Uit het autopsierapport blijkt echter dat de schootsrichting van de twee schoten op Fortuins voorhoofd vermoedelijk van voor naar achteren was. Bizar, want Van der Graaf liep immers achter Fortuin. Zijn drie kogels troffen Fortuin dan ook achter in de hals en in zijn rug. Huiszoeking bij Van der Graaf levert op dat er zeven patronen weg zijn. Wat zou kloppen? Vijf kogels raken Fortuin immers, één de tas van de beeld... ...en in Van der Graafs wapen wordt toch één patroon aangetroffen. Er wordt op de delict ook zes hulsen van dat type gevonden. Dat wil zeggen vijf. Van één huls die bovendien op een veel grotere afstand wordt gevonden... ...kan dat niet met zekerheid worden vastgesteld. Het zou kunnen dat er net als bij de moord op Kennedy... ...sprake is van een tweede schutter... ...die vanuit een andere hoek de dodelijke schoten afvuurde en ontkwam. Als de afstand... Ja... Wat ik wil zeggen eigenlijk hè, is, uh, dit heeft dus die hele template, en ik, ik ben even zijn naam kwijt die Ole, Hij is laatst ook op Veritas geweest, dat oh, is een ene van gezweet, ja. die heeft uh, dat 20, 30 jaar onderzoek gedaan, weet je wel. Ik heb jou die link toegegeven, ja. naar nou, alle assassinations van John Lennon, JFK, Martin Luther King, uh, noem het maar op. En deze past echt zo perfect in die template. Uh, je, je, je, je zet de Patsy, noemen ze dat in het Engels zeg maar het volkertje die, uh, al het bewijsplantje in de dagen ervoor je plant alles die, die hulzen thuis het is tot in de perfectie bijna uitgevoerd ja. uh, weet je wat zegt mensen ja weet je wel zeven zeven kogels hm? eens hard praten hè? zeven kogels uh, weet je wel uh, zijn ze missen en um, alles wat is dus voorbereid weet je wel uh, zodat het net lijkt van, ja, zie je wel, hij heeft het gedaan, ja. weet je wel. En meteen, hij, hij is een uh, eenzame gek, hij heeft het gedaan, kijk, bewijs is dat hij dat gedaan heeft. Dan zit ergens in, anders in de documentaire, heeft volkert ook nog op de, op de, op de meerdere keren heeft hij van tevoren uh, de LPF gebeld, uh, wat het programma was van Pim, wat hij die dag ja, zou doen. Ja, ja. En dan zijn mensen, ja, kijk dan, weet je wel, zie je wel, heeft hij gedaan. Maar ze bereiden dat helemaal voor, weet ja, je ja, dat ze, dat maken van, helemaal, ze maken zo iemand helemaal gek. En dan komen we zo meteen even verder op, af, af, dit stukje afluisteren. Als de afstand van het platte dak tot Fortuin een meter of 10.20 is, kan ook die man met een groot gemak met hetzelfde type pistool en kaliber 9mm hebben geschoten. Zeker als het een getrainde schutter is geweest. Dat zou dan ook de huls kunnen verklaren die verder weg van de plaats de lik werd gevonden. Daarbij komt dat als de twee kogels in het voorhoofd van Fortuin uit de wapen van Van der Graaf waren gekomen, ze opmerkelijk weinig schade aan hebben gericht van zo'n korte afstand. Een grotere afstand dan van Baar van de graaf schoot, komt beter overeen met de verwondingen. De wildste theorieën deden en doen nog steeds de ronde. De man zou een Libisch terrorist zijn geweest, een Turkse huurmoordenaar, er zouden agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst bij zijn betrokken. Er werd nooit onderzoek naar gedaan. Waarom niet? Ja, waarom niet? Omdat er een, degene die dat onderzoek zou moeten doen, er geen belang bij hebben dat de waarheid boven tafel komt. Nee, natuurlijk niet. Het is zo duidelijk. Als je maar enig onderzoek zou doen, dan kom je erachter, weet je wel. Het ligt nu al op straat. Als je alleen... deze feitjes die je nou alleen al opnoemt, als je die optelt, ja. dan kun je toch lijkt mij niet anders. heel wat denken? Nee, ja, er komt zo nog een clip vol met uh, dingen hoor. <laughs> Want er zijn nog heel veel meer dingen die niet kloppen, weet je wel. En we vergeten dat makkelijk, weet je wel. Omdat wij ook met die vanen van de dag meegaan. Ja. En uh, ik heb een beetje gezocht op Google uh, wat, wat er in Nederland hierover geschreven is. Dat is echt triest. Ik, nee. ik, ik, ja, sommige dingen, maar dat zijn echt dingen dat ik denk van joh. Je uh, weet ook heel snel als, als, als, als krekkelidioot weggezetten. Volg van de Graaf was het meest slechte mens op de wereld. Ja, en Terwijl, nou, uh, ik heb een uh, boek gelezen van Hugo Borst. Die werd op een gegeven moment werd die, uh, uitgenodigd uh, om te komen voetballen. Hugo Borst is een zaalvoetballer. En die werd met zijn team uitgenodigd om te komen zaalvoetballen tegen een team gedetineerd. En uh, ze wisten natuurlijk niet wie, maar ja, prima, ze gingen een potje voetballen daar, gingen naar de gevangenis toe. En toen ze daar binnenkwamen, toen bleek dat het team bestond, ik geloof dat het Samie dat weet ik niet zeker. Ja, van mij was Samir Ader ook bij. En Volker van der Graaf. Ja. En die voetballen, en toen het, het waren eigenlijk doodnormale jongens. Natuurlijk. Eigenlijk gewoon lekker aan het voetballen, inderdaad. Het boek heet uh, Voetballen met Volker, heet het boek, geloof ik. Ja, want... Natuurlijk hebben ze, ze hebben het helemaal gek gemaakt, de AIVD of wie dan ook, hè, wie erachter zit. Weet je wel, backlekker. Ja. om te zeggen AIVD of zo. Uh, maar meestal zitten er achter dit soort dingen, zit namelijk een internationale groep van mensen. Dus uh, het is geen Nederlandse instantie. Het is een internationale groep mensen die achter dit soort dingen zit, tot in de puntjes te verzorgen, weet je wel. Ja, is ook voorbij, het nog niet, er wat wachten mede. Ja nee, je hebt van die assassination teams hè? Ja. Uh, wat, wat, wat dit soort zaken doet en dit heeft alles weg van uh, zo'n template wat ik zeg. Want het is altijd hetzelfde. Alleen, um, er gaat iets mis in die template. Er gaat iets niet helemaal... Uh, niet volgens het, want wat gebeurt er meestal als je, dat, als je die dingen hoort van shootings in Amerika of weet ik veel wat anders ja, Of de schutter wordt doodgeschoten of de schutter pleegt zelfmoord. Ja. Nou, uh, in, in het enige geval als hij zelfmoord pleegt is het meestal mind control uh, ja. dingetjes. En in het andere geval is het meestal... een opletten. Dan is het, weet je wel, een volkut. Ja. Want hij was duidelijk niet gemeenigd. Want Volkert is bestempeld als hoogbegaafd zelfs. Hè? Ja, toen hij onderzocht werd. Een grote schizofreen. Maar, weet je wel, ze we maken er wel was van. Het is natuurlijk niet gezond als je zoiets gaat doen, weet je wel. Maar we wel zijn. Maar er is veel meer aan de hand dan dat. De volgende clip die ik heb... laat... Zien dat er nog meer niet helemaal lekker loopt. En uh, dat waarschijnlijk. Volk het er gewoon ingeluist is. Ja. En dat hij dat waarschijnlijk. Dat hij zo slim was dat hij dat wist. Van der Graaf zwijgt als het graf over een medeplichtige. Toch heeft het er alle schijn van dat Van der Graaf een medeplichtige had. Want zijn vluchtroute roept tal van vragen op. In de chaos en paniek zou hij ongehinderd binnen twee minuten bij zijn auto zijn geweest. ...ruim voor de gealarmeerde politie ter plaatse kon zijn. Maar dat deed hij dus niet. In plaats daarvan rent hij pal langs de stervende Fortuin en de anderen. Vervolgens holt hij verder het Mediapark op waar een broer mensen lopen. De kans is groot dat iemand hem tegen zal houden, ook al draagt hij een pistool. En iemand wil hem ook tegenhouden. Fortuinchauffeur Hans Smolders, een man die aan ijzeren doet en een ijzeren conditie heeft, zet de achtervolging in. Ja, toen ben ik eigenlijk achter gegaan gegaan en uh, na een klein stukje toch wel weer een klein beetje besef gekregen van ik moet, ik moet mijn verstand erbij houden. Vreemd genoeg krijgt de politie bijna op het moment dat Van der Graaf begint te schieten om zes over zes al een melding binnen dat Fortuin zojuist was neergeschoten. Het is een bekende meneer. Ja? Nu komt er een stuk wat verbazingwekkend is. En ik, ik, ik, wou het eigenlijk met Google Maps gaan uitzoeken nog, maar misschien hebben we dat de laatste nog een keer moeten doen. Maar voordat vooraf, voor, voor, dat, voor, dat, voor dat je dat doet, dus even, kom er nou een keer aan herinnering namelijk in mijn hersenen naar boven. Is dat uh, ik herinner me dat hij lag daar op een gegeven moment te sterven op de straat, op de, op, de, op de parkeerplaats. Ja. En toen moest er een uh, ambulance die pand aan. En dat heeft die ambulance lang acht minuten of zoiets herinnering me geduurd ja. voordat ze het toegangshek van de 3FM uh, terrein opkwamen. Uh, ja. Maar het hek bleef dicht, want niet de juiste pasjes er waren. Ja, ja. Ja, Ja, en de politie was binnen zes minuten. Dat wordt nu uitgelegd. Zes geloof ik zelfs vier minuten ja. of zo. Ze dus leggen het hier in deze clip echt, echt uitstekend uit. Moet je opletten. Kijk, centrum, Hij heeft het Ja. Ja. Achteraan, tot de tweede stapboom. Dat Oké. Vanuit het hoofdbureau aan de Groest in Hilversum waren direct al na de eerste melding. vier politieauto's met elk twee-agenten naar het Mediapark vertrokken. Smolders belt terwijl hij achter Van der Graaf aanzit naar 112 om door te geven dat hij de dader achtervolgt en waar hij zich bevindt. Waarom nam Van der Graaf die moeilijke omweg? Dwars door het Mediapark, met alle kans gepakt te worden. Hij moet die weg gekend hebben, want de buitenstaander zou er absoluut verdwalen. In diezelfde chaos zou de scherpschutter op het dak inmiddels uit het park zijn verdwenen. Zeker als iemand met een auto voor hem klaar staat. Dan heeft hij even ook geaarzeld, wat je dus duidelijk kon zien, toen stopt hij in een inhammetje. En schijnbaar heeft daar later ergens een auto gestaan, dus heb heeft hij even staan te aarzelen. En toen, is hij dus, ja, toen heeft hij het niet meer, duidelijk niet meer geweten en toen is hij een beetje zo geloven. Het is de enige logische verklaring waarom Van der Graaf die omweg maakte. Een vluchtauto die op hem wachtte. De mensen die eerder die dag met hem bij Hotel Brabant in Breda waren gezien. Waarom waren ze er niet meer? Waren ze in paniek geraakt door de politie-sirenes? Of was er een andere reden? Van der Graaf klopt erop alsnog in zijn eigen auto weg te kunnen. Dus rent hij dan pas die kant uit. Ja, dit is toch... Weet je wel, er staat gewoon iemand... Uh, fuck hij weet aan. die weg, want hij weet, daar uh, staan ze te wachten en dan worden ze opgepikt, kan ik weg. En hij komt daar en dat zegt nee, die Hans Smolders toevallig... Ja, weet ah, je, die, ...die zo gek is om er achteraan te rennen. Die zegt van ja, hij aarzelde, hij twijfelde duidelijk. Maar hij zit dan wacht hij denkt, kut, hij moet in één keer... Met die en, die en, doen. en daarna gaat hij iets doen... ...wat je niet zou verwachten, weet je wel. Nee. Te laat met Smolders achter zich aan. En inmiddels ook een surveillancewagen van de Hilversumse politie... ...en een politieman te voet met een hond. 3 heeft 0 de rotte. de locatie van verdachte. Verdachte nu ten Borneo aan richting Java-alarm. Spannend muziekje erbij. Allemaal binnen een paar minuten, hè. Zullen ja, we niet naar de bank. Dan Ja, dan komen ze nu op. Ja, zetten ze er weer naar de... Van der Graaf slaat de hoek om en bij het benzinestation loopt hij in een val van politieauto's en een hondenbrigade. Hij loopt nog net niet recht het arrestantenbusje in. Hij loopt nu lager naar de weg. Politie, politie, blijven. Ik blijf hem aanroepen. Met zijn handen in de lucht. Ik heb heeft gezegd dat hij moest knielen. Het enige wat ik heb gehoord, één grote zucht. Hij heeft nooit wat gezegd. Eén grote zucht, zweetparrel van zijn voorhoofd. En daar heb ik aan hem gevraagd: waar is het vuurwapen? En hij dus zei: hij zit in een zak of een meerzak, ja dat weet ik niet meer precies. Ik heb dat gevoeld in zijn rechter jas ik voelde dat ik het vuurwapen zit. Om twaalf minuten over zes werd Volker van der Graaf niet ver van de plaats delict gearresteerd. Zes minuten nadat Fortuin was neergeschoten. Een recordsnelheid. Toen heb ik hem gevraagd, uh, bent u alleen of zijn er meerdere personen? En dan zei hij, ik zeg niks ik wil ook niks meer zeggen. Hij werd opgewacht door tenminste vier bewapende politiemannen met kogelvrije vesten. Plus twee hondenbegeleiders met aangeleide honden. Alle van het korps gooi- en vechtstreek. Nog geen vijf minuten nadat hij was gevlucht. Een onwaarschijnlijk snelle arrestatie. Toen de eerste melding al om zes over zes doorgegeven werd aan het hoofdbureau aan de Groest. kon de surveillanceauto die achter Van de Graaf en Smolders aanging. zeer snel ter plaatse zijn geweest. Laten we uitgaan van het optimale scenario. en dat de vier politiewagens binnen twee minuten van het hoofdbureau vertrokken. Kogelvrije vesten, standaard in de auto. Spitsuur, sirenes aan. Smolders meldt steeds waar Van de Graaf was. De afstand van het hoofdbureau naar het Texaco-station is ongeveer 1500 meter. De agenten trokken in de auto hun kogelvrije vesten aan. Van de Graaf kan de sirenes horen, maar rent toch die kant uit. In paniek? Het kan. Maar dan, stel dat de vier politiewagens toen al de kruising lagen naar de weg waren gepasseerd. En dat moet, want de politiemannen stonden al klaar. Buiten hun auto's bij het Texaco-station toen Van de Graaf aankwam rennen. Binnen vier minuten, het bureau uit, de auto's in, anderhalve kilometer rijden, de auto's uit. Het kan, maar hoe wisten ze dat Van der Graaf die kant uit zou rennen, zodat ze hem daar al op konden wachten? Dat kon de surveillanceauto toen nooit hebben geweten. En dan nog, waarom hem niet daar klem gereden? Waarom door naar het benzinestation? Hoe wisten ze dat hij daarheen zou rennen en niet terug, of de andere kant uit? merkwaardigerwijs bleken er toevallig die namiddag ook 22 ME'ers in de buurt van het Mediapark. <lacht> Zomaar? 22 ME'ers die uitgerekend toevallig omstreeks 6 uur op een gewone maandagmiddag het Mediapark in Hilversum passeerden? Zo toevallig en verbazingwekkend snel als de arrestatie van Van der Graaf verliep, zo opvallend langzaam kwam de hulp aan Fortuin, van wie de eerste minuten niet zeker was of hij dood of nog in leven was. Ja, daarom heb ik hem even geknipt hè. Want daar uh, vertellen ze inderdaad dat wat jij net vertelde, toevallig. Dat, het echt, dat duurt echt uh, bijna uren. Nou, het hek niet, hoor. Ja. Maar ja maar joh, al dat al duurt echt zo lang. Als papieren niet goed waren of iets, te belachelijk voor Dit is zo'n raar verhaal omdat dat mensen daar niet hun vraagtekens bij gezet hebben. Hoezo loop je recht in de armen van de politie? Dat was wat ik me afvraag, ja, daar kom je op het punt. Dat mensen in een soort media worden gebracht. En, ja. En een rollercoaster. Ja. En niet meer zelf nadenken, maar de sensatie nog volgen. Maar ik ga me dan verplaatsen in volken. Weet je wel. Uh, ik ben niet zo ziek dat ik dat ga doen. Maar stel dat ik dat gedaan had. En ik wist dat zat een vluchtauto. En ik wist ik heb met een groep te maken. Die niet echt koosjere zaken op me houdt. Ja. Weet je wel. Uh, ik doe dat. Ik ren. Ik kom daar. Die auto is weg. En ik denk fuck. Wankers. Wankers. Ik dit is fucking set up. Je, je weet dat je gaat. Instant komt er in je op. Van keuter op het dak. En dingen. Fuck. En hij was geen domme jongen hè. Hij weet ook van de JFK assassination en hij weet ook van al ja. die dingen en dat, er, dat wat er dan gebeurt. En waarom waren die 22 ME'ers in, in de buurt? Zou ik voor het niet gedacht hebben van fuck, genaaid. Ik kan maar één ding doen, ze gaan me neerknallen. Ik ren gewoon uh, in, nou, dag, thanks, naar, in de handen van die politie ja. die ik daar hoor. Ik ren die kant op en ik laat me arresteren door weet je wel. En ik, ik, ik blijf uit de buurt van die ME's die uh, geen ME's waren waarschijnlijk. Ja. En ik los het zo op en ik hou mijn bek verder. Ik, ik, ik doe goed gedrag, ik ga voetballen tegen Hugo Borst. Ja. En ik kom op een dag vrij. En dan? Dan nou vertel ik eens. Ik het hoop het dan. Ik ja. hoop het. Ik hoop, het. hoop. Want het. Weet je, dat kan. Het kan ook zijn dat, dat het verder gaat, dat ze hem erin geluisterd hebben. Uh, auto stond er niet. Hij denkt: fuck, <laughs> ik moet mijn eigen auto hebben. Maar die staat daar. Dat is de enige mogelijkheid die me opkomt. En hij rent. En de politie wist van tevoren waar hij heen ging. Of misschien dat. Ze wisten waar de auto stond. De... Ze wisten waar zijn auto stond en ze wisten van het vooropgezette plan is dat, dat die vluchtauto weg is. Dus, ja, hij is toch dus, direct, dus dan moet hij. Uh, uh, misschien dat ze twee of drie van die teams hadden. En een van de opties is dat hij naar zijn auto gaat. We zetten daar een team neer. Dat kan ook. Logischer misschien. Uh, maar hetgeen wat wij te horen krijgen, dat klopt niet. En het is inderdaad. Mensen hebben het niet bijna. Omdat de sensatie zo groot was. Uh... Het was een klap in onze feest. Ja. Of je nou eens was met Fortuin of niet. Het was een klap in onze feest. Absoluut. En uh, het was uh, 9-11. En 9 maanden later, dit. 8 maanden later. En dat was de ene klap. het was het begin van de politiestaat waar we nu in kijken. Ja, dan verkeerden. ben ik denk dat de tendens ook in Nederland was. En dat het is wel ontstaan op politiestaat, want zo staan mensen rechten af. Dat er angst was. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, omdat, ja, dat ging omdat, verder, af Dat de wereld Dat te hebben. Ja. En ik heb nog één clip van, de, van deze docu. En dat, die heb ik een beetje. Ja, dat noem je het? Sarcastisch happy end genoemd, zeg maar. Het is zeg maar de happy end van het hele Pim Fortuyn gebeuren. Ja. Ja, kan ik niet horen. Volker van de Graaf vertelt zijn naam en doet er verder het zwijgen toe. Ondanks de rouwstemming gaan de verkiezingen gewoon door. 1,3 miljoen kiezers brengen postuum hun stem uit op Pim Fortuyn. En de LPF komt met 26 zetels in de Tweede Kamer. Het vreemde is dat Matt Herben de man die tot dan een bijrol speelt in de LPF, het roer overneemt. En op 5 juni 2002, minder dan één maand na de dood van Pim Fortuyn... stemt de LPF onder aanvoering van Matt Herben in met deelname aan de Joint Strike Fighter. Omdat hun Pim kort voor zijn dood verklaard had zijn standpunt te herzien. Dus als wij deze keuze niet maken, dan gaan in belangrijke mate de, de orde naar Italië. Denemarken gaat ook meedoen. Noorwegen gaat ook meedoen. Dan, dan vist Nederland achter het net. Met name... Even ter verduidelijking. Op 6 mei, de dag van de moord... heeft Pim Fortuyn, inderdaad... voor het eerst op een radio-interview... ochtends ergens... Uh, gezegd... Uh, opeens, nadat hij uh, twee dagen daarvoor... samen met uh, Matt Herben... een uh, meeting had met Lockheed Martin... Ja? Um, zei hij... over de JSF... Als ik nu president word en ik moet kiezen, dan zei hij uh, meedoen aan de ontwikkeling. Nee, hij zegt maar later in een later stadium Hem kopen van de schap. Ja, dan zullen we hem altijd kopen, zei hij. Maar we gaan niet eraan meedoen. Dat heeft hij gezegd. Dat, dat, dat clipje heb ik even dus niet, maar dat zit ook in deze documentaire trouwens, ja. die ik zal linken. Dat heeft hij dus gezegd. En het wordt elke keer gedraaid van, uh, ja, Pim heeft dat. Gezegd. dus we moeten zijn gedachtegoed eren. Ere. Ik, ik ben op een gegeven moment zo kort, kort zien van de zin, het gedachtegoed van Pim. Ja. Dus zijn mat hebben namelijk bij iedere zin ja. het gedachtegoed van Pim, het gedachtegoed, daar verkocht hij alles mee. Ja. Mensen waren ieder van Pim van ja. En alles verkocht met het gedachtegoed van Pim. En het lijntje en, en, met Pim. En, en, en, en, en, en waarschijnlijk heeft Mat uh, s ochtends gezegd, uh, na dat interview tegen, uh, tegen wie dan ook, jongens, uh, hij heeft uh, gezegd, ja, uh, weet je wel, uh, groen licht, pop hem neer. Want nu kunnen we de JSF... Uh, hij heeft het gezegd. Of hij kan het niet zeggen. Of op de opdrachtgevers. Die hebben dat gehoord. En denken oké. Okay, kom maar op. Volkertje. Op. Pak je autootje. Rij van Wageningen naar, uh, naar Hilversum. Ja. En uh, doe je ding. Wij uh, bekken je op. En er is niks aan de hand. Vluchtautootje. Alles komt goed. En uh, jij bent uh, de netse. Weet je wel. Wij uh, onze dingen. Samsam. Hoppakee. Oké. Okay. Even verklaart die zucht van de gegevens Matter ja. als ik niet. Ja. Dus je zegt van iemand die denkt. God, verdomme. Ja, en hoe het met de LPF afloopt, dat horen we nu ook? Dat is industrie. En niemand die zich afvraagt waarom hij dat zo onverwacht deed. En wat was de reden dat van de Graafse gang mocht gaan? Omdat Fortuin misschien toch nog terug zou komen op zijn standpunt. Mogelijk zelf zou zeggen dat hij ertoe gedwongen was. Al snel volgen ruzies en intrinses elkaar op binnen de LPF. En verlaat Matt Herben enkele maanden later de partij en gaat deze roemloos ten onder. Wat was het? Een complot? Een perfecte moord met een perfecte zondebok Volkert van de Graaf die zijn gang mocht gaan? onwetend van de belangen die op het spel stonden? Voor de bedreiging die Fortuin betekende voor het militair industrieel complex, voor het bedrijfsleven, voor de gevestigde politiek? Maar wat was precies de rol van de Joint Strike Fighter? En wat te denken van de opmerkelijke rol van Matt Herben? Was er sprake van een tweede schutter en een handlanger? En hoe kon de politie zo snel ter plaatse zijn? Vragen die acht jaar na dato nog steeds onbeantwoord blijven. Elf jaar na dato ook. Ja. Ja, verschrikkelijk toch? Uh... En nou eerder zeggen jongens, het is nog wel weer uh, actueel. En met voorbeeld en met die is, is even snel nou weer doorheen komt. Ja, maar dit is nog niet het einde van mijn verhaal hè, wat ik heb. Want um, het gaat veel verder dan dit. Theo van Gogh, hoor je een paar keer in de stukjes, hoor je een documentaire vaker. Dat was een vriend van Pim Fortuyn. Ze waren het lang niet met alles eens, zoals beweerd wordt. Maar ze hadden gewoon, zoals het nu niet meer is op tv, die hadden een echt interview. Scherpe vragen, scherpe antwoorden, scherpe, weet je wel? Was, het oh. was niet met alles eens, niet van Pim, niet van Theo, maar het was een mooie tv. Weet je wel? Lang niet met alles eens, laten we het ophouden. houden. Uh. Theo, die heeft dus, um, heb ik ook opgezocht, is nog te vinden op internet... ...in september 2002 heeft hij uh, bij uh, Business Class, weet ja. je wel, met, uh, ja, ja, met Harry Harry heeft hij, Mets... Uh, ...had hij een column en heeft hij verklaard dat, uh, dat hij uh, bewijs genoeg had... ...om te zeggen dat Matt Herben uh, die 200.000 gulden aan steekpenningen had ontvangen... ...om de JSF er doorheen te, te, te, ja, du te ja. duwen... Uh, etcetera, etcetera. Um, de volgende week, ik heb het ook namelijk even onderzoek naar gedaan. De week erop moest, uh, moest van RTL, de directie, directie kwam uh, erbij. Um, Theo van Gogh moest uh, uh, hoe uh, uh, Rectificatie. Rectificatie. Ja, rectificeren. Ja, dat moest hij. En toen heeft Theo van eigenlijk gewoon gezegd op zijn Theo van is dikke lul. Ik kijk allemaal de pleuren, hij heeft een column geschreven die ik nog gelezen heb vandaag. Uh, als reactie. En toen heeft hij heel RTL erbij genaamd. Jan Mulder, Frits Barend, de directie. Uh, het was allemaal in de jaren 40, 45. En uh, als hij één ding niet ging doen, dan was het wel zijn excuses aan beter want hij heeft gelijk. Ja. En hij gaf nog een paar uh, duwen. En toen dacht ik te denken: Theo van Gogh is ook uh, neergeschoten. Ja. En waarom hebben ze Theo neergeschoten? Wat is daar het verhaal? Uh, submission. Of, nou, ja, niet zie heel erg mee Ja. Dat is het hele verhaal. Ja. Maar wel met B. Uh, Ayaan Hisi Ali, Die grove moord, weet je wel. Ayaan Hisi Ali, die Klaar na, dag. die ook onmiddellijk daarna weer Het land was. En... Klaar ligt de dag. Uh, ik heb het opgezocht. Hij is geloof ik uh, vijf, zes, zeven keer in zijn flikker geschoten van de fiets. Uh, toen nog uh, te voet. Uh, toen lag hij uh, eindelijk ergens uh, te sterven. En toen heeft hij nog met een uh, soort van zwaard in hem gestoken. En toen nog met een fileermes. Uh, de, de laatste keer in hem gestoken met een briefje, ja, briefje. F, uh, voor Ayaan Hisiai dat, uh, dat Lot ook stond te wachten of zoiets. Dat is, dat is toch gebeurd? Het hele verhaal van Ayaan Hisiai was ook een raar verhaal. Ja, nee, maar dat, dat, dat leidt even af hiervan. Um, want wat ik wil zeggen is uh, als je iemand dat is ook dat hele verhaal van de template. Als, je iemand, als iemand echt te ver gaat zoals Kennedy Idee wil je gewoon op, op de meest grove manier neergezet, zo van, jongens, kijk, dat, als jullie dat ook doen, dan dat. Ken, die wilde de Federal Reserve... Dan hè? dat, weet je wel. Uh, dat gebeurt er dan. Waarom, uh, als je tevig, als je in met B bent, uh, waarom niet gewoon uh, vergiftigen of uh, schiet hem een paar keer bij zijn hoofd? Nou. Weet ik veel, weet je wel. Waarom op zo'n grove manier, midden in de Watergraafsmeer... Tijdens de ochtendspits ongeveer, net na de ochtendspits, negen uur of zo, ja. dat, dat hebben toch mensen gezien ook en uh, weet je wat, het is toch, um, maar daarom, ook omdat het dan meteen zo bam in je face was, was het meteen allemaal van, oh, met B, Hofstad groep, ja. weet je En dan gelijk weer opgevolgd met ergere dingen. Ja, ik dacht van. Nou, ja, ik heb een opdracht van mensen om dit uit te zoeken, want er is het nee, nee, met... nee, ik heb dit uitgezocht. Ja, maar, nee, maar let op dit moment is er iets ja. soort gelijks bezig hè, in Nederland. Die zorgwijls qua template en alles. Die, uh, die soldaat die op straat afgeslacht is. Uh, door die, uh, oh, de... dat is een tijd geleden. Ja, dat, dat ja, is nee, dat is deze week het nieuws gekomen. Dat, uh, ze zijn, van de week zijn ze voor de rechter gebracht. En uh, je raadt het nooit. Ze hebben ontkend. Ja. Terwijl ze toch echt, dat wij uh, gefilmd zijn overal met zwaardes, schieten en alles. Maar dat, dat is dus wat net van de week gebeurd. Ik ben nog benieuwd hoe dat afloopt. Uh, heel verwonderlijk terwijl ze daar hele interviews hebben gegeven over waarom ze het gedaan hebben en, dit en dat, hebben ze nou van rechter ontkend dat ze schuldig zijn. Ja, omdat ze het niet gedaan hebben. Nee. Omdat Mind Control waarschijnlijk uitgewerkt is. Nou, maar is het precies hetzelfde het verhaal. Interessant daarom zeg ik. Ja, want ja. dit is echt gebeurd, dit is gewoon op straat gebeurd en dat verhaal is een ander verhaal, dat is niet zeker of dat gebeurt, want daar ken ik ook informatie over. Maar waarom op, inderdaad op zo'n goffe manier? Dat is alleen maar om een statement te zetten. Ja. Snap je? Uh, nice. en, en, en, en toen zat ik net in dit onderwerp, ik hoorde Theo van Goch een paar keer. Dacht, wat was Theo aan het doen op dat moment dan, weet je wel? In 2002 zeiden ze die dingen over mag hebben. Maar wat was die? eind 2004 aan het doen? Was Theo aan het stoppen maar roken, toch? Nee, weet je wat Theo... Weet je wat er een, ma weet je wat een maand... Hij had zo'n auto in Nee, een maand na zijn dood. Weet je welke film van Theo toen uitkwam? Uh... 0605. 05. Ja. En Mickey heeft natuurlijk voor de show, heeft hij alles over... Dus die heeft 132 minuten, 0605, gedownload van Spotnet. Wat iedereen moet doen, want via PyBB krijg je niet te pakken. Je moet echt Spotnet even aanschaffen, ja. 0605. Of uh, als er nog bibliotheken ergens bestaan. Huur die film en ga hem kijken. Moeite waard? Wat? Moeite waard. Hetgene, ik had hem toen al gezien, maar toen was ik nog helemaal niet meer met, met deze materie bezig. Uh, hij, is nooit, hij, hij kwam uit via Tiscali, online. Ja. Je kon toen uh, 5 uh, euro betalen en kon je hem online bekijken. Het was geen grote bioscoopfilm. Goh. Want weet je waar die film over gaat. Over de... Weet je wat er vertelt? Uh, heel snel, uh, Clue, uh, een fotograaf van NRC die voor de, voor de privépagina. Die zat daar uh, Georgina Verbaan uh, te fotograferen op een leuke manier. Ja. Leuke opening. En op dat moment, dat net, buiten, net buiten het Mediapark, dat is dus uh, net over zessen. En om uh, vijf over zes wordt hij in één keer afgeschrikt, of schrikt hij? want er komt er een ME-bus langs scheuren naar de ingang van het mediacentrum waar die staat. Uh, maakt hij ook foto's van. Uh, dan zie je een iemand, in een, een, een, een figuur in een uh, vlucht, soort van vluchtauto. Die kijkt wat de fuck gebeurt hier. En vervolgens ziet dat er een fotograaf foto's staat te maken. Uh, rijdt die fotograaf omver en is weg. Uh, en vervolgens blijkt dus dat... Uh, dat het dus die ME die daar stond. Ja. Heeft hij heeft foto's nog gemaakt. Hij komt erachter om uh, mensen moeten film kijken. Dat, de, dat het geen me's waren, maar mensen van de afd uh, Dat die vluchtauto de, samen was met Volkert. Maar schok van die ME en alles. En die fotograaf. En dacht van fuck, ik word erin geluisterd. Ik ben weg. En achteraf blijkt dat de, dat de AFD erachter zit. De, en en um, opdracht krijgen van Lockheed Martin zit erin gewoon. Ja. En van en van andere lucies, soort Bilderberg figuren weet je wel. Ja. En dat die ook openlijk in die film bespreken van wie wordt dan, uh, wie moeten we er neerzetten? En dan worden er allemaal kandidaten neergezet en dan kiezen ze mat Herbe. Uh, precies omdat wij net allemaal vertellen, dat, dat zit helemaal in die film. Ja. Uh, Mad hebben wordt er neergezet als degene die, zeg maar die. Er uh, zit er allemaal in verwerkt. Uh, uh, de, hel de helft van, uh, van de, wat, wat wij straks vertelden, zit in die film. Ja. De belangrijke punten van wat wij vertellen zitten in die film. Ze dus waren een beetje pissig over het Theo dan de buitenwagen. Waarschijnlijk hebben ze gezegd: Theo, je bent nog steeds met die film bezig. Je hebt het opgenomen, hebben we gezien. En heel blij. Uh, ik zat op internet te kijken van die tijd. Ja. Had hij een uh, vier minuten durende tijdens de set-opname. Dat hij heel fout vertelt dat het allemaal opgenomen is. En dat het binnenkort bla bla bla. Waarschijnlijk hebben ze gezegd: joh, Theo, je hebt het toch niet uh, erin gedaan wat, je, wat wij denken wat jij erin doet. En dat toen hebben ze gezegd: Jongens. Oh, ik, ik doe het via Tiscali en het gaat op internet en als jullie niet op mij willen, naar mij willen luisteren op tv en me overal uh, ontslaan, dan doe ik het zelf. En weet jij wat de laatste woorden van Theo van Gogh waren? Die omstanders gehoord hebben, voordat uh, het gebeurde, dat hij dood ging. Nou, waarom nou hij, hij, hij stelde een vraag aan hem. Genade, genade, oh. we kunnen er toch over praten. Ja, over praten. Maar nou, waar over praten? Waarschijnlijk heeft Theo, Theo, Theo kennen als ik uh, hem kende. Heeft hij echt, dat aspect heb ik ook in me gezegd van joh, weet je wel, lekker uh, tegen de huidige huisjes zien gaan. Jongens, dikke lul, drie bier. Ik, fuck jullie, ik doe dit toch gewoon. En dan heb ik dan weet, weet je wel. Handig je af. En toen gebeurde dit, hij heeft het niet zien aankomen. Dit is gebeurd en dan zegt de jongens kunnen we kunnen toch over praten. ja, en, ja en ook over dat verhaal. Heeft Katja Schuurman nog een documentaire gemaakt. Die nergens te vinden is meer op uitzending gemist. Ja. Zou ik ook linken. Over de, over de fouten die de AIVD heeft gemaakt met de Hofstadgroep. En dat is wel heel even verhaal met de Hofstadgroep van uh, moment B. Het is dus lekker als een mandje. Ja, dat is zo verhaal het stinkt aan alle kanten. kant. Ja. Maar eh, uh, ik denk dat we er een eind aan moeten breien, Denk je? Ja, het is wel een langetje vandaag. En we hebben nog een mooi uh, eindjeuntje. Ja, maar, ik maar denk... wat, dat men, ik, wat ik nog even wil afsluiten, want uh, dan maar iets langer. Um, als mensen dingen weten weet je wel watergaas meer klaar ligt de dag gebeuren dit soort dingen heb je dingen gezien ken je, ken je verhalen ja. heb je informatie Mediapark uh, Hilversum Spitsuur mail het anoniem uh, heb je daar politie heb jij die ME zien rijden uh, ken je iemand die die ME heeft zien rijden weet ik veel Mail het bij ben ons we we kunnen skype, ik er, weet ik veel wat ja ja precies maar ja, dus uh, bij deze. Ja, we staan er open hoor. En hopelijk dat wij zijn dat. Dat is zaak die stinkt, dat weten we. Maar laten we dan proberen om te achter te komen wat er daadwerkelijk echt gebeurd is. Ja, ja precies. Dus uh, dat was het uh, Pim Fortuyn en Theo van Goch onderwerp. En, uh, en ik denk dat service. het aardig, uh, aardig gelinkt is aan elkaar. Ja. ja. Bij deze. En dan heb ik een eindklikje die wou ook opdragen aan de, aan de 800.000 tot, 800 tot 2 miljoen mensen in Amerika die nou gewoon naar, naar geld kunnen fluiten? De regering is dubbel en dubbel night. Geld dat ze belasting op betalen mogen ze nou niet meer hebben. En uh, Bruce Springsteen heeft daar een oproepje ja, gedaan. Bruce. Bruce. Dan Gooi ja. hem er gewoon maar in, hè? Kan maar in.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 Al ja, um, <laughs> ja precies. Maak je met die triljarden dollars die over de bal ja, er Onder en je grond, weet je wel? dan vragen mensen zich af waar die uh, brustende zoemende geluiden overal de wereld vandaan komt. Weet je wel, dan hoor je overal die verhalen ja. op alternatieve ja. media. Nou, wat denk je wat ze onder je voeten aan doen zijn? Of tunnels, aan het graven zijn? Van jouw jou Dit Dus voor jullie aan de gang. Snappen. Dan moet je de mensen in je chemische fabrieken beter betalen. Want ze krijgen die geen waardoor in elkaar gedraaid. Ja, onder de je misschien een elephant's basis maken. Pay hey, my money down I Ja. ook de downloaden ik je ze je kopen, ja, maar ik wil gewoon... Uh... Het was gewoon vrolijk over voor man. ben je niet meer bang. Ja, ik hou hoor. niet. vrolijk je geld van. je, je geld van de bank. Oh, dat mag ik niet zeggen. Bank doen. Eh, bank, bank, bank, bank, bank, bank Oh, ik heb niks gezegd. Nou, we zo weinig aan onze luisteraars. Ja, onze luisteraars hebben we toch geen geld. Nee, we, zijn zo bijna, we hebben zo weinig, niemand merkt dat. Ja. niet meer op... Nee, ze hebben het geen bank genoemd. We moeten ze al school terug gaan. <laughs> Hey Mensen bedankt hè! Ja bedankt voor de, nog wel de, aan? Voor, de voor het luisteren sowieso! Ja, voor heb. Ja. ja. Daar is hij nou nog... Die uh... zitten mee te klappen op deze Bedankt voor onze oproepen. Jullie hebben voor het eerste keer geluisterd naar onze oproepen vorige week. Ik heb je namelijk absoluut niet te mailen. En daar hebben jullie massaal gehoord aan gegeven. <lacht> maar er is niemand die op deze... Hm. Ja. Dat is allemaal met z'n tweeën. Ik en Betemeer, begin bij zelf En wij zijn met twee. Samen de hoepen, paar dansen. Hele los heuk. <lacht> social life and things Foreign max to see me about to go all, around, all around. Nee, maar mooi. Nee, maar mooi. Nee, maar mooi. morgen maar mooi. Ja, nou mooi. Goed, Heel vrolijk. Ja. Yeah. Dat is wel kikker. Hey. Allee grens wachten. Oh, grens de nee. binnen laten. Iedereen binnenlaten. Roppen. Helemaal manika Nou dat was hem dan tot volgende week weer jongens Laten we een week in de gaten houden Net niet laat